Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 7 december 2012. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-apenstaartje-bartimeus.nl Wilt u deelnemen aan het Vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask. Ask. Welkom bij het uh, vragenuur. Het nummer ben ik inmiddels, geloof ik, een beetje bijster geraakt. Uh, van 7 december uh, 2012. We hebben weer allerlei leuke apps. Ik was wat uh, laat met het versturen want onze verwarming, die ging kapot uh, vanmorgen. Dus daar moest een hoop aan gebeuren. En um, toen ik hem verstuurde heb ik dat schijnbaar heel goed gedaan, want hij kwam gewoon een keer of zeven. Dat was zeker Bruno opgevallen. Maar het vragenuur duurt geen zeven uur, Bruno. Maak je geen zorgen. Uh, ik weet gewoon niet wat daar misging. Hij stond uh, één keer in mijn postvak uit en kwam zeven keer in mijn postvak in. Ik vind het heel bijzonder. Um, wat gaan we doen? Vragen via e-ask die binnengekomen zijn. Ik heb een groente- en fruitlender gevonden die ik wel grappig vond. Ik denk dat het wel ja, soms goed is om je te realiseren wat je koopt en wat je eet, wat dat aan energie kost om het uh, hier in de winkel te krijgen. De afzegapp vond ik wel grappig. Die uh, helpt je om uh, afzegbrieven te schrijven naar heel veel organisaties. Dan komt een verhaal van Tom over uh, iTunes, 11 voor Windows en Mac. Nou, Daar zal hij uitgebreid naar gekeken hebben, dus daar uh, zie ik in ieder geval naar uit. Heb ik het niet over doen? Dus ik verlaat me helemaal op het verhaal van Tom. Ik heb een app gevonden die heet GroepMail. Die kan wat leuke dingen die je met de gewone mail niet kan. Uh, hij is ook een tikkie complexer dan de gewone mail. Maar ik denk wel leuk om te doen. En uh, er werd nogal wat dus heen en weer gepraat over het programma's WhatsApp. En nou ja, dat uh, nemen we dan ook even mee. En daar uh, wil misschien Debbie nog wat een en ander over zeggen. En dat, dat, dat, dat uh, mag wel, uiteraard, van mij, graag zelfs. Um, even kijken, we gaan eerst verder met de vragen die binnengekomen zijn via e-ask. Of er moet nog wat heel belangrijk zijn, Tom. ...dat jij te melden hebt voordat we hier verder gaan. Dan misschien wat het vermelden waard is... ...dat dit voor dit jaar de laatste podcast is... ...of het laatste vragenuur... ...vanwege het feit dat wij vakantiedagen en overuren moeten opmaken. Anders worden ze gepikt en dat willen wij niet... ...dus maken wij ze braaf op. Tom, had jij nog iets bijzonders uh, huishoudelijks... ...wat er nu even door moet? Nee, volgens mij niet. En ik heb ook geen vragen via iAsk gehad. Jij? Hé, hey, raar. Vorige keer deed mijn Alt-Ellet niet, nu wel. Hele apart. Ja, ik heb wel een paar vragen via i e gehad. Even kijken, waar zijn die dingen? Uh, Herman had wat geschreven over de Colorvisor. Uh, oh, nee, over verschillende Color-apps. En die heeft schijnbaar ook een hardware-color herkending. En daar wilde hij graag... Uh, in de vraag hier een keer wat over vertellen, hoe die vergelijking uitviel. Dan blijkt in ieder geval uit dat die hardware color dingen gewoon echt heel veel beter zijn. Um, maar dat kon waarschijnlijk niet vandaag misschien aan het eind, schreef hij dat hij er nog even bij kwam. ITunes, nou iTunes, Astrid had gevraagd of we naar iTunes wilde kijken, nou, daar hebben we een itemje van gemaakt. Um, Marcel de Schipper, die vroeg vorige keer ook nog naar. Nee, dit heb ik al wel afgehandeld over die navigatie-app. Die goedkope app. Dat dat een beetje lastig was met invoeren en dat die gewoon geen lijstjes maakte. En ik zag net nog. een vraag van Jos Guns voorbij komen. En dit was. Of de. Hoeveelheid geheugen in een iPhone, dus 16, 32 of 64 gigabyte, te maken heeft met het snelle leeglopen van je batterij? Nou, volgens mij zou het antwoord daar nee op moeten zijn. Het is flashgeheugen. En flashgeheugen wordt een soort van, ja, gebrand, noemen ze dat. Het zal tegenwoordig wel iets andere technologie zijn dan vroeger. En op het moment dat uh, flashgeheugen gebrand is, heeft het geen stroom nodig om intact te blijven. Mocht het dat wel hebben, zal het waarschijnlijk zo zuinig zijn dat je dat in je batterijverbruik nauwelijks merkt. Misschien dat iemand anders daar meer over weet. Ik geef even de mic vrij. Het gaat er eens over om of de hoeveelheid geheugen in een iPhone echt invloed heeft op het batterijgebruik. Of een van jullie daar ervaringen mee heeft of wat over gelezen heeft. Ik geef hem nu vrij. Nee, ik had er ook eens een keer wel iets over gehoord en ik ben gaan zoeken, maar ik heb er op het internet verder niets over kunnen vinden. Ik ga dan wel even iets anders over de Colorvisor. Um, wat uh, ik ook nog ontdekt heb in het appje, want ik gebruik het eigenlijk al een tijd, is uh, vrij onderaan staat de zogenaamde Torch knop. Als je die dubbel tikt, dan gaat je flitser aan. Dat geldt natuurlijk alleen voor de 4, de 4S en de 5. En dat maakt de herkenning wel een stuk makkelijker. Uh, ja, en dan moet je me echt op het voorwerp leggen. Met het, met het lichtje aan en dan doet hij het prima. Oké, okay, hartstikke mooi. Die was ik inderdaad vorige keer gewoon domweg vergeten. Dat was niet slim van mij. Ik, ik wist dat hij er was. Maar ik had het gewoon niet gedaan. Oké, okay, dan ga ik beginnen met uh, de groente- en fruitklender. Geer een piftalender. Geer Ik maak... Uh, tegenwoordig mijn appkiezer bewust niet meer leeg. En ik merk eigenlijk heel erg weinig verschil met uh, het batterijgebruik. Um, ik, ik moet eigenlijk sowieso iedere dag mijn iPhone laden als ik hem veel gebruik. En dat wordt zeker niet significant beter op het moment dat ik die appkiezer steeds leeg maak. Oké. Okay, het idee van de groente- en fruitklender. ...is dat je dus uh, kunt bepalen wat voor energielabel er per bepaalde periode aan producten hangt. Bijvoorbeeld in de winter is het duur om aardbeien te kopen... ...en in de winter is het ook duur om passiefruit te kopen. Nou, dat snap je wel, maar mm, er komt dan hier ook nog een keer bij waar het vandaan gehaald wordt. Als ik het appje bekijk... De mobiele ML geselecteerd. Kalender. Top Een van Wijzig, er staat een december, linksbovenin een wijzig. Geselecteerd. Groente. Knop. kan 2. ik kiezen tussen groente of fruit. Fruit. Knop. van twee. Dan komt er een lijst. Energielabel A. Koptekst. Die begint met energielabel A. Dat is dus het beste. Aardappelen, Nederland. Aardappelen, Nederland. Uitappelen, Nederland. Uitappelen, Nederland. Andervie, gewoon. Spanje. En als ik daar dus uh, verder veeg, kom ik tegen energielabel B, energielabel C. Zo af en toe tot energielabel E. Die zit helemaal onder in de lijst. Als ik een... Geselecteerd. Kalender. Tab, link, links, links onderin pak op zo'n tabblad en ik veeg naar links toe. Dan kom ik van onderaan die lijst binnenvallen. En dan kom ik dus onder in die lijst binnen ook. Naar de 12 of Asperse. Wit. Perel. Groen. Perel groene aspersjes uit Peru. Nee, nee, nee. dat is energielabel E. Dus er zijn een aantal die daar ondervallen. vallen. We hebben een aantal tabbladen geselecteerd. Kalender. rubriek tot één van drie. De kalender. Zo, twee van drie. De zoekert. Nee, tot drie van drie. En de meertab waar we even in gaan kijken. Geselecteerd. Meer drie van drie. De mobiele help met twee of drie bars. Wallet. dat dacht ik niet. De mobiele ML. Over de groente- en fruitkalender. Knop. Daar staat alleen maar een versienummer onder. Toelichting energielabels. Knop. Nou, die kan ik even bekijken. De toelichting energielabels. energielabels. Terug, terug, knop. Toelichting energie, energielabel van groente- en fruit. Energielabel van groente- en fruit. Het energielabel van groente- en fruit geeft aan hoe klimaatvriendelijk een product is, vergeleken met andere groente- en fruitproducten. De indeling in klassen at 6 is gebaseerd op de hoeveelheid broeikasgas die vrijkomt door de teelt. Het gebruik van kunstmest- en gewasbeschermingsmiddelen. En het vervoer van 1 kg product, zoals het in het gat ligt. Omdat niet gezegd kan worden dat biologische. Nou, dat is dus gewoon een verhaaltje over hoe belangrijk zij het vinden. Kalender. En daar er verder geen knop- of keuzemogelijkheden in. Hier of terugknop. Terug over de groente- en toelichting energie Over milieucentraal. Knop. Disclaimer. Knop. Kalender. Van Over milieu centraal, de disclaimer en de klender. Dus in dat meer tabblad zit niet zo heel veel spannend in, maar het moet erbij staan. Dat zij niet verantwoordelijk zijn voor dit en niet voor dat en niet voor zus en niet voor zo. Um, ik ga terug naar het kalendertapje. Kalender, top een, 15 uur 19. Kalender, top 1, geselecteerd. Kalender, top 1 van 3. Je kunt per product zo. 2 van 3. Geselecteerd. Paardige Twaalf 12 of 12. Kies een onderdeel. Ga pas Als je één keer naar links veegt, kom je dus onder die lijst terecht vanuit het tendertabblad. En daar staat een maandkiezer. En zodra dat soort maandkiezers, uh, of dat, dat soort keuzevelden actief is, kun je die met één vinger op en neer vegen. Dus als ik nu naar beneden veeg, dan november. gaat die naar 12. november. Oké, okay, ik zet hem terug op december. Want 12 of 12. Dat is het. December. Kopte. Wijzig. Geselecteerd. Groente. Fruit. Knop. Ik pak even. Twee van Gewoon. De fruitknop. Geselecteerd. Groente. Fruit. Knop. Geselecteerd. Fruit. Twee van twee. Ik veeg naar rechts. In het appel. België. Frankrijk. Nederland. Nou, dat valt nog onder het energielabel A. Ik doe hem dubbel tikken. Terug, terugknop. En ik veeg naar rechts. Appel, koptekst, sporen deze wand. België. Oh. Sporen deze wand. Appel, hm. sporen België. Frankrijk. Nederland. Bewaart in. Appels kunt u in de koelkast 14, 28 dagen bewaren. Op een koele plaats buiten de koelkast, 12, 15 graden Celsius blijven appels 1 tot 7 dagen goed. Scorenjaar rond per herkomst. Dan krijg je een score verdeeld over het hele jaar. En daar staan eerst de twaalf plaatjes. België Hoofdletter J, Hoofdletter F, Hoofdletter N. Dus dat is januari, februari, enzovoort. Op hoofdletter O, hoofdletter N, hoofdletter D, Frankrijk. Hoofdletter J, hoofdletter F. En daar staan dan labeltjes bij um, welke energie? ...label er gedurende die maand aanhangt. Ze staan er niet overal bij... ...maar bij deze toevallig wel. Trip terug. Terugknop. December. Koptekst. Geselekt. Zoek. Nou, zoek dat is uiteraard een zoekding. Nee, Top. Drie van drie. Waar? De... Hoofdletter. Koptekst. Dappelen. Rp. Rp. Nou, als ik bij aardbeien kijk, aardbeien. dus daar staan groenten en fruit gewoon door elkaar heen op alfabet. Terugknop, aardbeien, aardbeien, PNG, afbeelding, spoor in deze wand, iconk, PNG, afbeelding. En iconk is icon B denk ik, of icon C? 15 procent, 20 procent, huh. Tekens. verticaal tal. tekens, hoofdletter I, C, Op. en hoofdletter C, Egypte. Dus het is Icon C en ze komen uit Egypte momenteel. Icon PNG af Israël. Icon PNG Nederland. Icon hoofdletter C. En hoofdletter C. En in Nederland zijn ze ook Icon C omdat ze nu in de kas gekweekt worden. Nou, dit is op zich wel een aardig appje. Je kunt er volgens mij verder niks in delen of in doen. Of, uh, dus de bestaan nog ouderwetse ou ou ou apps waar je gewoon niet met... ...Facebook of andere zaken in de slag kunt. Ik geef de microfoon vrij voor vragen. Als ik daarbij kan... ...en dat gaat lukken. Ben je, ben je de... Ja, dat ben ik. Ik wil graag weten hoe die heet. Want hij heette volgens mij niet echt Groente- en fruitkalender, of wel? In de app... Uh, ...in de app store volgens mij wel. Ik geef even kijken hoe het appje hier op de... ...in mijn... Ik vergeet veel. 16 nieuwe onderdelen. Adviezer... G en F kalender, woorden, tekens, hoofdletter G, Handbestand. hoofdletter F, spatie, hoofdletter K. Dus G, G en teken F, kalender. Dan uh, dacht ik ook nog een knop wijzig te horen bovenin je scherm, Dirk. Uh, toen je dat maandoverzicht op het uh, gebeuren had staan. Uh, de, dat overzicht is dus wat in de maand uh, het beste was. Uh, enig idee wat die daar zou doen of heb ik dat gewoon verkeerd gehoord? Nee, heb je helemaal goed gehoord? Ik ben hier ook eigenlijk nauwelijks geschikt voor geloof ik. Uh, ik daar, waar zit ik hier? Ik ben nu weer boven in die lijst. Ik ga even terug naar. De gro groentepje. Een van honderdwijzig knop. Dan komt hij met klaar. Wat ik nu kan doen is uh, naar rechts vegen. Eén gewoon, Spanje. Andervi, krul, Frankrijk. Ja, de krul Andervi uit Frankrijk. Die kan ik dubbeltikken en naar rechts swipen. Dus ik dubbel uh, dubbeltikken met vasthouden en dan naar rechts gooien. En nu zegt hij... Andervi, gewoon, Andervi, krul, Frankrijk. Hey. Andere, andere, daar zijn dan schijnbaar geen alternatieven voor. Wat hij daarbij sommige dingen doet, is dat hij uh, een ander land kiest, waar dus dezelfde groente uitkomt uit een ander energielabel eventueel, en dat je dus na dubbeltikken dat ding um, kunt blijven bekijken. En dan uh, houdt hij hem ook uh, vast in de andere lijst. Of dit nu een echt heel nuttige wijzigknop is, weet ik niet. Maar je kunt niks verwijderen. Of. Of. nou. Um, je kunt niet iets wijzigen. Je kunt niet. Nou, niet iets markeren of selecteren om te verwijderen. Of om de lijst een andere volgorde te geven. Je kunt er alleen zeggen van nou, ik wil gewoon geen. Um, ik wil uit principe geen aardbeien uit Egypte bijvoorbeeld. Het wordt verder ook niet beschreven wat hij verder nog zou moeten kunnen. Oké, okay, als er verder geen vragen zijn, dan ga ik verder met de Afzeg-app. Dat is alweer zo'n heel simpel appje. Wil Ik ga weer naar mijn grote vriend, de appkiezer. Appkiezer, mail, 3-mail, mail, tc, Pagina 4 van 7, opzeg-app. Appvish, opzeg-app. De opzeg-app, dat is natuurlijk weer een ander uh, verdienmodel wat ze bedacht hebben. De app zelf is gratis, maar voor de brieven uh, die je laat versturen betaal je 1,50 euro, meen ik uit mijn hoofd. <coughs> um, nou ja, het, het idee is wel aardig. Er staan een aantal categorieën. Energie. Politieke partijen. En er staat, heeft dus... Helemaal. Geen tabbladen of wat ook. Oriëntatie. Oriëntation blokket. Staat kop op energie. Als ik bijvoorbeeld energie dubbeltik, dan krijg ik een aantal. Energie. terug energie. Koptrekst. Hoofdletter A. Koptrekst. En dan Hoofdletter D. Delta. Zonnenergie. Hoofdletter E. Kop E. Op elektra, Wel In de kool. Eneco, nou stel ik ben bij Eneco, wil ik opzeggen, ik tik hem dubbel. Eneco, energie, terugknop, Eneco, volgende, knop, naam. En dan moet ik tekstveld. een naam invullen, daartoe heb ik even mijn toetsenbordje meegenomen. Ik moet daar een aantal velden invullen, anders kan ik hier niet verder. Dus dat doe ik ook. Eneco, tekstveld. Ik tik hem dubbel, tekst, tekstveld. tekst, vult, beweegbaar, modus, adres werk, tekstveld adres, tekstveld, beweegbaar tekenwoordig, verreest zuster, vol overeen, Spelveld. postcode verreest, Tikstveld. snel navigatie uit Vereist. verreest hij wil heel veel weten snel navigatie uit e-mailadres verreest Tekstveld. Nou, nou, nou. Snel navigatie uit. VVD van de speld op het klantnummer. Verwees. Tekstveld. Nou, daar vul ik even 1, 2, 3, 4, 5 in 1. Klant, tekst, versie. Oké, ik dacht dat ik ze niet allemaal al gehad had. Volgende. Ik ga naar de volgende. Volgende. Bevestigen. In de kop. Terugknop. In de kop. Bevestigen. Koptekst. Heneco, Postbus 1014, 3000 Dela Rotterdam, Nederland. Brief. de E slecht mevrouw. Hierbij zeg ik mijn abonnement met onderstaande gegevens per eerst volgende mogelijkheid na dagtekening op. Door te drukken op onderstaande knop gaat u rapport met de algemene voorwaarden, knop, verstuurbrief. Nou, dat heb ik nog niet gedaan. Uh, ik ben niet van plan iets op te zeggen. Uh, maar ik ga wel proberen of mijn eerste opzegging die ik uh, ga doen via deze app uh, het lichter zal doen zien. Want wat er niet beschreven staat is hoe zij denken dat zij die 1,50 van mij gaan krijgen. Of dat ze mij een accept giro sturen of zo. Dat lijkt me eigenlijk niet voor dat bedrag. Maar misschien dat ik later ook nog wel in stappen kom dat ik... Um, ...middels Ideal kan betalen of uh, dat. Maar ik vind het wel tricky om vanaf hier verder te gaan. Ik weet niet of een van jullie ooit iets al opgezegd heeft met deze opzeg-app. Zo ja, ben ik heel benieuwd of dat gelukt is en hoe je betaald hebt. Ik ga het zeker een keer proberen en dan uh, horen jullie dat verder. Ik geef de mic voor voor vragen. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze het gewoon via een in-app-aankoop doen. Dat ze je gewoon uh, 1,50 via de App Store laten betalen... op het moment dat je echt wilt gaan opzeggen. Nou, die had ik nog niet bedacht. Ja, dat zou best wel eens kunnen inderdaad. Dat, ja, dat is een hele slimme Bruno. En ook een, ook een logische volgens mij. Nou, dan zou ik het wel eens een keer kunnen, kunnen gokken. Maar dan moet er toch nog wat een en ander aan communicatie plaatsvinden... of, of, of zij zeggen gewoon van oké... Okay, uh, als wij sowieso een brief voor u schrijven, kost u dat 1,50. Los van of alle gegevens kloppen, ja of nee. Ja, het zou best kunnen hoor. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik uh, heb er wat over trachten te lezen, maar ik kon het uh, er gewoon niet meer over vinden. Dus het zal ook wel niet de meest wijdverbreide app zijn. Waar het wel handig voor kan zijn, is uh, voor adressen van dingen die je wil opzeggen, had ik bedacht. Want er staat gewoon heel veel uh, adresgegevens van heel veel dingen staan erin. Oké, okay, en moet je bij het installeren van de app ook je eigen naam en adresgegevens al invoeren of, of, of uh, dat helemaal niet? Nee, helemaal niet. Dus dat uh, uh, gebeurt denk ik in een, in een later stadium. Maar ik vond het wat te tricky om, wat ik al zei, hierna door te gaan. Ja, ik ja, kan me nauwelijks voorstellen dat je dan meteen iets opgezegd zou hebben. Maar ja, je kan ook iets opzeggen wat je helemaal niet hebt natuurlijk. Daar kan je natuurlijk al licht mee proberen, want die E50 kunnen ze uit. ...of via Ideal vragen of via de App Store, wat het meest logisch lijkt... ...maar dan nog vragen ze wel minstens één of twee keer of je dat wel echt wilt. Dus ik denk dat dat redelijk meevalt, dat risico. Oké, okay, dan ga ik straks onder het verhaal van Tom. Even uh, <laughs> Misschien ben ik wel een te grote scheidluis. Ga ik onder het verhaal van Tom, gewoon verder uh, waar op dit punt waar ik hier gebleven ben. Als hier niet meer vragen of dingen over zijn... ...dan zijn we volgens mij toe aan het verhaal van Tom over iTunes... Als je op het iPhone, op het Apple account van Bartiméus werkt, Derek, dan zeg je toch daar gewoon even de energieleverantie op. Dat lijkt me wel leuker voor uh, zo vlak voor de Kerst. Ja, mij ook, maar ik denk dat dat, dat er wel een aantal mensen niet echt uh, heel erg blij mee Ah, ja, je kunt het proberen, misschien uh, dat ze denken Bartiméus, de donkere dagen voor de Kerst. Tuurlijk, als dan het licht uitgaat, dan denken ze, ah, dat hoort zo, dat stond in dat grote boek en dat zijn de donkere dagen. Oké okay, Tom, kom jij maar verder met het uh, iTunes verhaal. Oké, okay, het iTunes verhaal. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Um, ik had het eerst op mijn grote computer willen doen... ...maar dat is allemaal Engels en dat leek me niet zo praktisch... ...omdat de meeste mensen toch met een Nederlandse Windows en een Nederlandse iTunes werken. Dus ik ga een beetje een experiment aan. Um, ik heb voor mij staan mijn MacBook Air... ...die ik gebruik voor mijn ding dat ik voor accessibility doe... Daar draait natuurlijk OSX op, het operating system van Apple. Maar daar heb ik ook op draaien het programma Fusion van de firma VMware. En daarmee kun je virtueel Windows bouwen. Dus wat er dan gebeurt is dat je start het programma VMware. Je installeert via de, de opties van dat programma Fusion installeer je Windows. En vervolgens lijkt het net alsof je een Windows hebt. Alleen daar overheen draait dat programma Fusion. Ik heb dus nu virtueel Windows draaien. Ik heb daarop iTunes geïnstalleerd. Um, en dat werkte. Het enige wat ik helaas niet aan de praat krijg... maar ik ben ook al even op de... Uh, Astrid, jij kent hem natuurlijk ook... de iPhone-club uh, uh, flink gaan zoeken... naar een mogelijkheid om tegelijkertijd... iTunes op uh, Windows te draaien en op een Mac. Uh, het punt is dat je dan bibliotheken moet delen. En dat ging helaas niet helemaal goed... maar dat is niet... Erg ernstig voor het verhaal wat ik nu ga proberen te halen. Houden. Oké. Okay. Voor view, weergaven. Niet geselecteerd computer. 1 van 12. iTunes. Ah, ik had gehoopt dat mijn leesregel zou werken, maar die doet het niet. Op dit moment. Dan doen we het maar even zonder leesregel. Knop uitklappbaar. Bronnenstructuur, weergaven. Muziekbibliotheek of Om te beginnen. Um iTunes-dialoogvenster. Er is een update beschikbaar voor de aanbieder. Instellingen op uw iPhone. Wilt u deze update nu downloaden? Downloaden en bijwerken knop. Ja, daar ging het in het forum al over. Uh, ik heb het niet op mijn iPhone zelf gezien. Maar zodra ik dus de iPhone aan iTunes hang, dan gaat hij dit zeggen. Ik doe even annuleren. Bronnenstructuur, weergave, muziekbibliotheek, afspeellijst, 1 van 5. En ik ben weer in mijn bronnen. Uh, om te beginnen, ik heb het ook al in het forum geschreven. Uh, hij is gewoon toegankelijk zoals je hem installeert. En ook best redelijk bruikbaar. Maar ik zou toch de mensen die het nou eenmaal zo gewend zijn, en dat hoor ik ook bij, uh, aanraden om meteen het uh, commando Ctrl plus S in te toetsen, de sneltoets. Dan ga je terug naar de oude structuur. En dat, uh, ja, voor de meeste van ons en ook voor mij werkt dat toch het prettigst. Je zit, ik zie je nu in dat structuurtje en ik kan hier gewoon doorheen peilen. Podcasts, bibliotheek afspeellijst. Boek afspeellijst. Maar ik hou het even bij de muziek. Boekast, muziekbibliotheek afspeellijst. Ik ga nu gewoon tabben. Dat had ik graag op mijn leesregel willen doen. Omdat ik een beetje moeilijk hier zit met de microfoon voor mijn neus en dan de, de Mac erachter. Nieuwe afspeellijst knop. Nieuwe afspeellijst knop. Dat is eigenlijk gewoon gebleven. Afspeellijst actie knop. Afspeellijst actie. Deze knoppen kun je allemaal gewoon met de spatiebalk bedienen. Ik zal het even Nieuwe toch doen. Nieuwe afspeellijst knop. slimme Nieuwe afspeellijst. Nieuwe slimme afspeellijst. Nieuwe afspeellijst map. Nieuwe afspeellijst. Nieuwe slimme afspeellijst. Dat is dit. Verlaat me nu we gaan verder. Afspeellijst, afspeellijst actie knop. Afspeellijst actie. Nou, als je hier op de uh, uh, spatiebalk geeft, dan krijg je alleen exporteren. Knopnummers, keuze rondje niet aangekruist. Wat we nu krijgen, hij zegt knopnummers en dan een aankruisrondje. Dit is nieuw. Uh, in het verleden hadden we die hele grote tabel met al je nummers er, uh, erin. En als je veel uh, albums hebt uh, in je bibliotheek hebt staan kan dat oplopen tot een paar duizend nummers natuurlijk. Wat ze nu hebben gedaan is dat uh, je hier een aantal aankruisvakjes krijgt. Alleen Jos spreekt ze een beetje vreemd uit. Ik draai trouwens op dit moment met Jos 12. De eerste was dus Als knop albums keuze rondje niet aangekruist, knop nummers keuze rondje niet aangekruist. Knop albums keuze rondje niet aangekruist. Knop artiesten keuze rondje niet aangekruist. Knop genres keuze rondje aangekruist. Knop met keuze rondje niet aangekruist. Muziek, genres, keuzelijst, essay, jazz, 1 van 45. Zoals jullie hoorden had ik het, uh, uh, het aankruisvakje genres aangekruist. En nu kom ik dus, als ik doortap en ik heb al die aankruisvakjes gehad... ...kom ik in een lijst met genres. Muziek, genres, keuzelijst, alt, rock, 2 van 45. Blues. Ik zal eens, Nu staat hij op blues. Nu tap ik door. Blues alleen lezen. Drie albums, drie nummers alleen lezen. Drie tracks, lijst. Drie tracks, keuzelijst. En nu kan ik gewoon gaan pijlen. Drie tracks, keuzelijst met meervoudige selectie. Still blues. Gary Moore, tijd 6 uur 13. Uh, van nou, 3. Got the blues van uh, Gary Moore. Ik hoef dus alleen maar nu op de enter toets te drukken om dat te laten afspelen. Oké, okay, we stoppen hem meteen. Black Pearl, Margriet Eshuis. Black Velvet, tijd 4 uur 49. Ja, 4 uur 49. Dat was een foutje van de... Van, uh, de Straks Het zijn natuurlijk minuten. En dat is het dan, dan is het op. Eén van drie onderdelen, 4,8 minuten, 5,6 MB alleen lezen. Nou, menu stond knop. Ik ga weer even terug. Drie track, drie, al, blues muziek, knop match knop genre rondje knop artiest rondje niet aangekruist. Ik pak nu artiest, druk op de spatiebalk. Dat zegt hij niet. ...dat hij nu aangekruist is, maar hij is het wel. Dus nu tap ik weer vooruit. Knop genres, keuze rond je niet. Knop match, keuze rond je niet. Parties, de alle artiesten. 1 van 165. Parties, de ABBA, 2 van 165. Adda en de munnik. Adelen. Aha. Adelen. adelen. Nou, we zullen eens even kijken wat Adelen voor nummers heeft in mijn mapje. Adelen alleen lezen. Twee albums, twee nummers alleen lezen. Nummersknop. Galerieknop. Hé, hij springt ergens zo heen. twee albums, twee nummers alleen lezen. Nummersknop, galerieknop, in de storeknop, twee trackskeuzelijst. Twee trackskeuzelijst met meervoudige selectierollingen. Tadeep, adele, album 21, tijd 3 uur 49. Nou je hoor het. Ik zal hem weer even starten, mooie dat dit inderdaad Adel is. Om dit goed te laten werken, moet je er wel voor zorgen dat al je mp3's goed getagd zijn. Dus goed gelabeld dat de informatie in het mp3 bestand op orde is. We hebben het al eerder over gehad met het programmatje mp3 tag. Dat gratis is, kun je dat vrij makkelijk doen uh, als je je cd's ript en je uh, doet dat met een programma als cdex. Uh, en je zorgt er ook nog voor dat er verbinding wordt gemaakt met uh, een van de cd databases op het internet. Dan zorgen dat soort programma's er al voor um, dat alle informatie goed in het mp3 bestand terecht is gekomen. In de store, galerieknop, nummersknop, twee albums, te alleen lezen. Ik ga weer even terug. Knop genre, knop artiestenkeuzer, knop artiesten, Knop nummers, keuze niet aangekruist. Nou, als ik dus nummers doe, dan krijg ik een Muzieklijst, complete taal, lijst. Een onderdeel afspelen. Rolling in Tadeep, tijd 3 uur 49, tabelen, albumen 21, genre pop, 3 van 1101. Nou, je hoort er staan 1101 nummers op dit moment bij hij knop, erin. Met keus, rond je knop met niet aangekruist. knop, genre, keuze knop, artiesten, keus, knop, albums, keus, knop, nummers, keuze aangekruist. Ik tap afspeellijst, even afspeellijst, actieknop. terug. Nieuwe afspeellijst, bronnenstructuur, nieuwe We hebben de tafel, bronnenstructuur weer, als ik, ik verder terug tap. Vijf. Als ik verder terugtap krijg je eigenlijk de bekende dingen, want je kan... Zoeken in bibliotheek invoeren. Zoek opties knop. Volgende knop. Shuffle knop. Resterende tijd, min 3 uur 42 alleen lezen. Verstreken tijd, 0 uur 07 alleen lezen. Nou, 7 seconden aanstaan. Alles herhalen knop. laden 21 alleen lezen. Daar ben ik weer. Rolling in the deep alleen lezen. Volume horizontale schuifregelaar. Volgende knop. Afspelen knop. Terugspoelen knop. Menu stonen knop. 1101 nummers, 3,2 dagen, 8, Oké, okay, nu ben ik weer lezen. bij. <laughs> dat is 3 dagen muziek. Um, wat hier nog interessant aan is, is de knop. menu-stonen menu knop, die is nieuw. Als ik die statie geef, dan krijg ik weer een contextmenu met wat snelle dingen. Nieuw. Nieuwe afspeellijst, control, nieuwe afspeellijst van selectie. controle, plus shift, nieuwe slimme afspeellijst, control, nieuwe afspeellijst, map. Nieuwe afspeellijst CTRL plus M, nieuw zoekmenu, bibliotheek submenu, Bibliotheek. Thuisdeling uitschakelen, t album, illustraties ophalen. Thuisdeling uitschakelen, bibliotheek zijn... iTunes Store submenu, De iTunes Store. Begin scherm CTRL plus SHIFT plus H. Aanmelden. Apple ID aanmaken. iTunes met Sheen schakelen iTunes met de bijwerken, niet genius inschakelen. Oké, okay, ik ga er, er even uit terug. Bestand aan bibliotheek toevoegen, Control plus O. Het gekke is dat ik hier niet meer vind map aan bibliotheek toevoegen, maar. Infotonen, Control plus I. Infotonen. Overschakelen naar Minispeler Control plus shift plus I. Dat is nieuw de minispeler. Maar ik moet jullie zeggen dat ik gebruik eigenlijk. Nu heb ik dat even gedaan uh, uh, om te laten horen dat het werkt. Maar ik draai eigenlijk nooit muziek via iTunes. Ik doe dat toch nog steeds zeer ouderwets via Winamp. Voorkeuren controle plus. En de voorkeuren zijn hier. En daar uh, is eigenlijk niet veel in veranderd. Er zitten wat dingen bij. Maar uh, mocht je bekend zijn met de voorkeuren in uh, de uh, iTunes 10, dan zul je hier heel makkelijk je weg vinden. Menubalktonen controle B. Menubalktonen, daar hebben wij niks aan. Afsluiten. En afsluiten. Verlaat menu. Menu stonen knop. Dat is de menu stonen knop. Terug spoelen knop. Afspelen knop. Ik ga weer even naar het structuurtje. Volgende knop. Volume horizontale schuif. Rolling in TDP alleen lezen. Dadelen 21. Alles herhalen knop. Verstreken tijd. 0 uur 0. Resterende tijd. Shuffle knop. Volgende knop. Zoeken in bibliotheek invoerveld. Zoek opties knop. Bronnenstructuur. Leerkracht. Hier ben ik weer. Ik Afspelen. heb uh, nog steeds en niet even. ontdekt uh, of er een sneltoets is om in één klap hier in dit uh, structuurtje te komen. Maar misschien weet iemand dat uh, straks wel te zeggen. Um, ik doe even ctrl-s om jullie te laten horen hoe die eruit ziet als je hem dus in echt uh, nieuw zoals die geïnstalleerd wordt uh, voor je neus hebt staan. Knop uitklapbaar. Muzieklijst weergave Ga onderdeel afspelen. Rolling in Tadeep. Tijd 3 uur 49. En nu ga ik weer even tabben. 29. 1101 nummers. 3, menu stonen knop. Terugspoelen knop. Afspelen knop. Volgende knop. Volume horizontale schuifregelaar. Rolling in deep, alleen lezen. Nadelen 21. Alleen alles herhalen knop. Verstreken tijd. Nul uur. Resterende tijd. Minder Shuffle knop. Volgende knop. Zoeken in bibliotheek invoerveld. Zoek opties. Mooi, dit is allemaal nog hetzelfde. Muziekknop. Het enige wat nu veranderd is, is dat het structuurtje weg is en dat we nu een muziekknop hebben. Als ik hier op spatie druk. Knop Structuur Structuurweergaven. Dan word je als het ware uitgeklapt en dan krijg ik weer de structuurweergave. Niveau 0. muziek. 2 van Z'n podcasts. Boeken. Tonen. Dat is de bel tonen. Dus dat zie je als je uh, niet Ctrl-S doet om de oude situatie iTunes. te creëren. Ik ga even door. Knop nummers, keuze rondje aangekruist. Knop albums, keuze rond je niet aangekruist. Knop artiesten, keuze ja, rond je dat niet niet dus aangekruist. Dat zijn dus diezelfde knoppen waarbij je zeg maar de selectie in de tabel aangeeft. Of je nummers wil, of artiesten of genres. Knop, knop afspeellijsten, keuze rondje niet. Knop match, rondje, iPhone e knop. Dit is de iPhone e knop. Knop media verwijderen knop. iTunes Store knop. En als ik op de iPhone. E -knop. knop media verwijderen knop. Knop match, keuze rondje niet, iPhone knop. Knop uitklaarbaar. Toms iPhone alleen lezen. Media verwijderen knop. Knop overzicht, keuze rondje aangekruist. Daar heb ik nu op geklikt en dan krijg ik um, eigenlijk het bekende verhaal: de verschillende aankruisvakjes of tabbladen overzicht. Knop info, keuze rondje niet aangekruist. Knop apps, rondje niet aangekruist. Met alles wat, wat we al gewend waren. Um, het nadeel hiervan is dat je niet zoals op de oude situatie, en dat zal ik even laten horen, dus ik doe nu weer. Ctrl S. Knop Knop rondje En ik ga even terug. Afspeellijst. Nieuwe afspeellijst. Bronnenstructuur. Zoeken in biblio. Zoek opties knop. structuur. Weergave. Toms iPhone. Batterij. 100% bezig. Wat ik namelijk in die, die nieuwe situatie. Niet kan, is het contextmenuutje oproepen dat hieronder zit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb geen applicatietoets op de Mac, dus ik moet even met Shift F10 het openen. Contextmenu. Naam wijzigen. Uitwerpen. Synchroniseren, aankopen overzetten. Aankopen. Dit heb ik dus nog niet kunnen vinden in de nieuwe situatie. We um, we nu bronnenstructuur weergave toms, iPhone, batterij. 100% bezig met opladen apparaat gesloten. Misschien dat ik daar nog overheen gekeken heb, want er was uh, behoorlijk wat te doen, omdat ik ook uh, vanochtend dus probeerde die deling voor elkaar te krijgen. En dat lukte helaas niet helemaal als het op uh, uh, de iTunes versie op Windows goed zat. Dan uh, zat, zag hij op de Mac uh, de, de serienummers wel, maar dan had hij het over een ongeldige locatie, dus kon hij ze niet afspelen en vice versa. Dus ja, uh, er is nog één dingetje. Um, als ik op de alt-toets druk om de menubalk te openen, dan hoor je niks. En als ik naar beneden pijl, dan is hij er wel. En dan moet ik naar rechts en niet verlaat menu menu ongedaan maken control plus z niet beschikbaar Tussen hoe nu kom ik eigenlijk in het bewerken menu verlaat menu menu weergave opties control plus J niet beschikbaar Het beeldmenu doe ik nou een escape dan zou je hopen dat je de menubalk ziet Verlaat menu bronnenstructuur weergave die... Tom's i afspelen spatiebalk tongs i van uitherven control plus e Maar die zie je dus niet Dus dat betekent dat als je gebruik wil maken van de eh uh, menubalk je één keer op de alt moet drukken en dan gewoon maar op de Bonnevooi even wat gaan peilen. En helaas zul je dan geconfronteerd worden met opengeklapte menu's. En dat kan soms betekenen dat je iets verder moet peilen omdat je dan ook nog een submenu door moet zoals je dat net hoorde bij uh, een, een, een nieuw. Maar uh, je komt wel overal weer waar je komen wil. Ehm... Um... Ik geloof dat ik al een tijdje aan het woord ben. Volgens mij is dit zo'n beetje wat er te vertellen valt over de nieuwe versie. Ik, ik heb dezelfde indruk um, dat je hem dus gewoon kunt downloaden en installeren. Wat hij nu niet zei, dat was um, toen ik mijn iPhone aanhing vanochtend, kreeg ik de mogelijkheid om uh, iCloud te configureren. Het iCloud panel, dat moest ik dan nog downloaden, dat heb ik nog niet gedaan. Want dat leek me uh, een beetje te veel voor uh, één vragenuurtje mocht daar belangstelling voor zijn. En uh, we willen weten wat dat allemaal kan. Dan wil ik dat zeker doen voor het volgend jaar. Ik geef de microfoon even los. Ik heb nu kunnen, niet kunnen vinden waar het die afstaan met uh, die, die, uh, iets kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld, ja, ik, ik kan geen boek overzetten naar wat. Heb jij dat gevonden? Eh, uh, jij bedoelt de. Dan. De, dan zal ik even het volgende doen, als ik het goed begrijp. Afspeellijst de bronnen. Open. Niveau 1. Vulfillingless, first finale. Niveau 0. Niveau 1. Tom's iPhone, batterij. Ik ga even naar mijn iPhone. iPhone. Op het nieuwe afspeellijst knop. Afspeellijst actie. Knop overzicht, keuze. Knop info, keuze. Knop apps, keuze rondje. Apps heb ik nu aangekruist. En nu. Knop tonen, keuze rondje niet. Hij gaat hem heel te Knop films, keuze rondje niet. Knop films, keuze rondje niet. K knop TV-programma's, knop boekenkeuze, K knop foto's. Ik heb geen idee waarom die zo lang bezig is. Het is wel zo, Alwin, dat uh, dit niet de, de uh, het apparaat is waar 79 ik 70 apps alleen lezen, Oeh, waar ik normaal mijn, uh, mijn iPhone aan heb hangen. Dus op soort soorteren knop uitklap, knop apps invoer, iPhone, iPod Touch en iPad programma dat de structuur weergaven, programma dat de structuur weergave iPhone, iPod Touch en iPad apps alleen lezen. Keuzelijst kantoor 1 van 12 Keuzelijst telefoon 1 van 4 Keuzelijst 1 1 van 6 Nieuwe apps automatisch synchroniseren aan kruisvakje niet aangekruist Selecteer apps die je op de iPhone wilt installeren of sleep ze naar een bepaald beginscherm Versleep bestandsdeling alleen lezen De onderstaande apps kunnen documenten overzetten tussen uw iPhone en deze computer alleen lezen Selecteer in de lijst hiernaast apps om de documenten op de iPhone te zien alleen lezen Audio 1,75 GB 273 Video 405, foto's 2,4 4,01 GB, boeken 12,3 MB9, overige 1,06 GB, vrij 4,22, synchroniseren knop. Menu Stone knop. Nou, alweer, je 4, hebt gelijk. Overige 1, boeken 12 abs 4,01 GB, 9 Toch heerlijk dat er nog 4, mensen zijn die. GB 121, video 45, Ook meedenken. Audio 1,75 GB, 203, selecteer in de lijst hiernaast, opzom de documenten. Nou, ja, daar kom ik dus niet heen. Programma-structuur weergaven. Kan ik hier GPS-test. 9 gps test, -test documenten structuur weergave Toevoegen punt punt punt knop audio 1,5 c Toevoegen punt Variat gps test documenten structuur weergave Nou hier zou je dus moeten zijn Programma structuur weergave Variat g2 van de onderstaande apps kunnen documenten overzetten. Programma structuur weergave Cal Excel calendar Garageband Kaaf -rieten. Even kijken. Garage garageband. Garageband documentenstructuur weergaven. Toevoegen. Punt. Punt. Punt. Knop. Audio 1,75. Toevoegen. Punt. Punt. Punt. Knop. Garageband. Ik heb wel een toevoegen knop. Toevoegen. Punt. Punt. Punt. Knop. Garageband documentenstructuur weergaven. En wat dit inhoudt. Programma structuur weergave garageband. De onderstaande apps kunnen documenten overzetten tussen uw iPhone en deze computer. Alleen lezen bestandsdeling alleen lezen. Ja, ik zie hem dus wel. Ik zie alleen één knop, de toevoegknop, en die andere knop, uh, die opslaanknop, of, uh, uh, die zie ik niet. Uh, wat heb jij gezien daarvan, Alwin? En had jij hem toen ook met Ctrl-S in de uh, normale uh, ouderwetse structuur gezet? Nou, dat heb ik net van jou geleerd, de Ctrl-S. En dan zie ik inderdaad precies wat jij ziet. Daarvoor zou ik gewoon helemaal ook niet de knop toevoegen. Maar nu zie ik inderdaad wel... Deze programma's kunnen, uh, kunnen documenten toevoegen. Maar dan zie, zie ik geen lijstje meer van programma's die dat kunnen. Dat is nu onzichtbaar geworden. Er is een structuurweergave Tom. Ik denk als je bij die garageband, garageband uh, een tap geeft. Dan kom je in een structuurweergave. Misschien dat je daar nog met een pijltje op en neer kunt. En dat als je echt iets aanwijst wat je op kunt slaan. Dat er een opslaan knop komt. Kan ik me voorstellen. Dus dat, dat dat de inhoud van die uh, garageband ook een uh, boomstructuurtje op zich is. Nou je ziet, dan zie je al die programma's onder elkaar, maar dan zie je dus niet de onderscheid met programma's die wel documenten, die niet documenten kunnen toevoegen. Ik zal eens even kijken, want um, uh, list recorder. List recorder. List recorder documentenstructuur weergaven. Liste 20.121. uitgangspunt, 20 biljoen 121, opslaan punt, punt, opslaan in punt, punt, ja. punt Nou, hij doet dat wel. Ik wist van listrecorder dat er dus inderdaad twee richtingsverkeerde bestanden nog waren. Er stonden bestanden op, dus ik weet niet of iedereen het gehoord heeft. Hij, hij doet het dus inderdaad nog steeds, maar ctrl-s is gewoon toch voor ons belangrijk en hij houdt die wel vast. Dus je hoeft dat niet iedere keer te doen. Als je dat één keer hebt gedaan, dan blijft hij die, die oude structuur vasthouden. Ah, mooi, bedankt. Nou, ik ga het gewoon eens proberen. Ik ben blij met de control S, dat wist ik niet. Ja, ik heb ook een vraag. Mag dat nu of niet? Ah, tuurlijk, Astrid. Nou, ik wilde vragen, heb je het ook met NVDA geprobeerd? En gaat dat makkelijker? Of, of is dat even lastig of gemakkelijk als met JAWS? Ik heb de verkeerde controle toetsen te uh, Nee, want ik heb uh, geen NVDA nog hier op dat MacBookje staan. En uh, ja, ik weet je, als ik geen problemen heb met de screenreader uh, die ik op dit moment gebruik, heb ik niet echt... Uh, ...het gevoel dat ik dat met een ander zou willen doen. Ik, uh, ik krijg de indruk, zeker nu die App Store hier een beetje uit weg is... ...dat ik met George overal kan komen. En uh, ik zou, als ik het zo zie... ...niet weten waar, wat NVDA uh, makkelijker zou maken dan dat George het nu voor mij doet. Ik heb NVDA en uh, wat ik van Tom hoor, doet hij bij mij hetzelfde. Nou, één ding wat NVDA veel makkelijker maakt is je portemonnee volgens mij. Dus ik ben blij dat NVDA het ook, uh, ook goed doet... Ik had nog een andere vraag ja Tom. Uh, je had het over de rippen van cd's. Waarom doe je dat niet met uh, iTunes zelf in plaats van met uh, ms cdex Nee, gewoon CDex. Gewoonte. Uh, ik gebruik CDex al jaren en ik, weet, ik kan daarmee lezen en schrijven. Ik weet precies hoe ik ook uh, uh, de boel zo kan instellen dat hij precies doet wat ik wil. Dus uh, ervoor zorgt dat de, het labelen van de mp3's uh, en, en het uh, in, in mappen zetten van... Uh, Albums zo gaat zoals ik dat wil hebben. Want je kunt dat helemaal sturen door zo'n uh, zo string met allemaal procenten en cijfers. Je kent die ellende wel, maar als je dat één keer hebt uitgezocht. en er is ook best een goede hel bij, dan. Uh, dan, uh, uh, dan is dat voor mij eigenlijk voldoende. Ik heb ooit voor een cliënt uitgezocht hoe je een CD kon rippen en branden met Windows Media Player. maar toen was ik al vrij gauw genezen. Dan ben ik dus weer teruggegaan naar CDEX. Ja, dat begrijp ik goed. Dat is erg lastig met. Uh... Media player En hoe hoger de versie, dan wordt het kwadratisch lastiger. Dat klopt. Maar als jij um, iTunes aan het staan en je duwt er een cd in. Dan krijg je een keurige vraag of jij die cd wil importeren. En dan gaat dat volgens mij helemaal goed. Dus hij gooit en die nummers erin en hij gooit uh, de dekking meteen op de goede plek. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga dat gewoon een keer proberen. Want wat ik dus wil, ik wil het uh, altijd helemaal zelf in de hand hebben. Wat ik net al zei, ik wil precies... Uh, ervoor zorgen dat het bijvoorbeeld als ik een, een cd van de Beatles uh, uh, zou rippen, dan wil ik dat die in de map Beatles komt en daar weer een map met het, uh, de naam van het album maakt en daarin dan uh, uh, genummerd uh, en dan spatie streepje spatie de titel van de track en uh, ongetwijfeld uh, zal dat in uh, iTunes ook kunnen, mag ik aannemen, ik, ik, mag die, mocht iemand daar ervaring mee hebben dan hoor ik dat graag dat je dus inderdaad ...zelf helemaal kunt opgeven hoe je de indeling wilt hebben. Nee, dat is niet Des Apples, dat doet hij niet. Hij gooit de nummers gewoon in die grote lijst. Nou, die is nu een stuk uh, beheersbaarder geworden met al die uh, keuzerontjes erbij. Dat je hem op allerlei dingen kunt sorteren. En hij maakt eventueel een afspeellijst aan voor, dat, voor die bepaalde cd, al als je dat uh, wil. Nou oké, okay, dat is ook, uh, ook heel netjes. Ik ga daar eens even mee experimenteren. Want het is natuurlijk wel zo dat als je alles met één programma kunt doen. En dat ziet er ook nog netjes uit. Waarom zou je dan allerlei verschillende programma's gaan gebruiken? Maar wat ik zei net al. Het is gewoon een gewoonte. Mens is een gewoonte dier. En ik uh, voldoe daar helemaal aan. Uh, kan iemand mij ook, uh, zeg maar. Ik heb ook... Een paar keer iTunes en dan uh, aan de iPhone hangen. Maar het eerste wat hij altijd doet is gaat hij van alles synchroniseren. En dan uh, gooit hij het hele adresboek. En het hele adresboek van de iPhone gooit hij door de war. Maar ik zou graag uh, ja, wat meer uh, willen kunnen. Zodat ik zelf bijvoorbeeld muziek erop kan zetten op de iPhone. Maar ook, uh, ja ik zou zo graag iOS 5 willen hebben. Ik heb nog steeds iOS 4. En ik heb me laten vertellen, als ik um, nu zou gaan updaten, dat hij meteen IOS 6 pakt. Weet iemand daar een oplossing voor? Uh, om te beginnen, ja dat is waar, dan gaat hij naar IOS 6. En, uh, je moet, mm, als je, je zou het eventueel wel kunnen denk ik, maar dan moet je behoorlijk uh, ingewikkelde zaken verrichten om hem naar iOS 5 te krijgen. Wat dat automatisch synchroniseren betreft um, dat kun je uitzetten in de uh, voorkeuren van iTunes. Dan moet je in het bewerken menu zijn en dan naar beneden pijlen naar voorkeuren. Ik weet even niet uit mijn hoofd het tabblad, maar als je dat wil weten dan zal ik zo onder uh, uh, de volgende app van, uh, van Dirk even kijken. Maar daar kun je dus uitzetten dat je niet wilt dat een, een iPhone of een uh, uh, ...een iPod automatisch synchroniseert als je hem erin steekt. Nou, hetgene waar ik inderdaad bang voor ben... ...wat ik nog wel eens wat heb laten uh, vertellen... ...dat uh, als je alleen maar... ...ik heb in mijn adresboek op de computer... ...heb ik alleen maar e-mailadressen... ...en in de telefoon heb ik e-mailadressen en uh, telefoonnummers. Of het waar is, weet ik niet... ...maar als je dan je telefoon aansluit op... Uh, de computer, dat hij dan in één keer dat je alle telefoonnummers kwijt bent. Klopt dat? Ik, weet, ik kan daar niet 100% ja of nee op zeggen. Um, ik vind zelf een beetje onduidelijk um, hoe Apple synchroniseert. Als je bijvoorbeeld in het synchronisatieprofiel uitzet dat je de muziek niet wil synchroniseren, dan gooit iTunes de muziek van je, uh, van je iPhone af. En dat is. Um, dat vind ik jammer. Ik weet niet precies, misschien Dirk, weet jij dat hoe die dat doet met uh, adresgegevens. Uh, bij uh, bijvoorbeeld Nokia PC suite was het zo dat je kon aangeven hoe er gesynchroniseerd moest worden. In welke richting. En wat er moest gebeuren met uh, uh, bijvoorbeeld uh, dubbele dingen en zo. Maar bij Apple uh, kan dat helemaal niet. Dus Dirk, weet jij wat er gebeurt als je uh, adressen gaat synchroniseren? En uh, nou ja, wat Kunt u dus net vertelde? Het hele idee achter iTunes is dat de PC altijd leading is. Uh... De enige uitzondering daarop is muziek die je echt koopt op je iPhone. En um, programma's die je koopt op je iPhone. Dus hij zal zeker... Als je zelf de namen hebt op je iPhone en uh, op je PC... In je adresboek zal hij daar of een dubbele van maken... Of hij zal uh, je iPhone dingen overschrijven. Hij zal ze niet netjes in elkaar voegen. En dat kan hij ook bijna niet. Want... Ja, dan zou je dus gewoon, gewoon dubbele velden kunnen krijgen met, uh, met telefoonnummers. Bijvoorbeeld, of dubbele velden met e-mail. Wat hij wel doet, is als het heel ernstig is, als er bijvoorbeeld uh, vijf, meer dan 25% van je... Nou, contacten weet ik niet of hij daar doet. Bij agenda heb ik het wel eens gezien. Toen sloot ik een verkeerde iPhone aan. Toen zei hij van, nou, als jij nu gaat synchroniseren, dan gaat er meer dan, 500, meer dan 25% van je agenda gewijzigd worden. En toen had ik wel eens, <lacht> laten we dat maar eens gewoon eens een keer niet doen. Maar in principe is het dus zo dat de PC-iTunes is de baas. En de iPhone uh, wordt gezinkt vanuit de pc Volgens mij is het ook zo dat als jij dat zinken uitzet bij uh, voorkeuren dat hij dan niet automatisch je contacten gaat synchroniseren. Nou, wat ik uh, bijvoorbeeld een keer heb gehad, is dat hij inderdaad, uh, nou ik mooi wat, uh, dubbele namen zetten op de iPhone. Maar ook inderdaad uh, op de uh, gewone adresboek op de computer. daar als ik jou een mailtje zou sturen, Dirk, dan uh, zou daar ook het telefoonnummer en het uh, uh, mobiele nummer en alles uh, bij komen. En om dat weer uit te zetten, uh, ik heb al, al die uh, velden in het adresboek maar weer gewist, maar het is een heel werk. En om alles weer goed op rij op de iPhone uh, voor elkaar te krijgen, is het dan ook weer een heel werk. Ja, daar word je helemaal niet vrolijk van. Maar uh, er is niet gezegd, als je twee manieren hebt die Jan Jansen heten, dat dat verschillende mensen zijn. Dus hij kan niet zomaar zeggen, van oké, okay, alles wat Jan Jansen heet, dat gooi ik bij elkaar. Hij zou het misschien kunnen vragen per entry of zo, maar goed. Uh, het is natuurlijk gewoon, denk ik, heel lastig om daar slim in te synchroniseren. Dus dan dubbelt hij ze gewoon. Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat hij anders zou moeten doen. Nee, daar kan ik me dan uh, voorstellen ja, zo is het bijvoorbeeld inderdaad. Uh, ik heb één keer een muzieklijst uh, erop gezet. En die heb ik inderdaad uh, ge, uh, eerst, zeg maar, niet met audio grabber of zo. Maar gewoon met uh, nou, uh, een muziekspeler op de computer heb ik die dus geript met uh, Winamp. En toen ging hij allerlei vreemde manieren... Bij de ene had je wel de artiest vooraan staan en bij de andere de titel. En sommige namen dat ik dacht van nou het lijken wel uh, uh, namen uit de computer. Dus ja goed dat ging ook niet helemaal goed. Nee ik zal eerlijk gezegd nooit een groot fan laatstaande voorzitter worden van de iTunes club. Uh, op zich is het een, een voor bepaalde acties heel bruikbaar programma. Uh, ...het gaat er eigenlijk gewoon vanuit ...dat je uh, een nieuwe iPhone hebt... ...dat je dan zegt van... ...oké, okay, die sluit je ook op, op een computer aan... ...en dan ga je synchroniseren... De ...muziek die gooi je of op je PC... ...of je code het op je iPhone... ...dan snapt hij dat... ...maar als jij uh, al een hele berg contacten op je iPhone hebt staan... ...waarvan een aantal ook op de PC staan... ...en dan zeg je van... ...goed, ga maar synchroniseren... ...dan heeft hij in feite twee verschillende... ...adresboeken die hij in elkaar moet schuiven... ...en dan... Maak je de keuze om dubbel te maken? Wat jij zei over die muziek, dat is wat Tom al eerder aangaf. Dat is denk ik gewoon een kwestie van tekken van de goede tekst bij de goede nummers uh, zien te krijgen. En dat is altijd een behoorlijk gedoe. En zoals we allemaal wel weten, denk ik, is Apple geen uh, groot voorstander van het, uh, het kopiëren van muziek. Dus Apple die zegt van nee nou weet je, als jij muziek wil hebben dan koop je dat gewoon of op je iPhone of je koopt het in iTunes. En dan synchroniseert het keurig, kijk maar. Dus het zomaar inkopiëren van andere muziek, uh, dat zullen ze nooit heel erg makkelijk en soepel laten verlopen, denk ik. Nee, dat is wel een leuke truc om daar een beetje omheen te gaan. Um, want ik heb dus op dit moment eigenlijk geen enkele apparaat waarmee ik mijn iPhone sync. Uh, trouwens als je dat de eerste keer doet dan krijg je ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld als je contacten en agenda gaat synchroniseren om ervoor te kiezen om um, alles wat op je iPhone op dat moment staat weg te gooien en te vervangen door datgene wat op je computer staat. Dat heb ik gedaan en um, wat je nu merkt, ik heb dat vooral voor Lotte gedaan, want ik, ik rommel gewoon veel meer, maar zij wil dat natuurlijk in één klap en altijd gewoon goed hebben als je dat in één keer, goed, één keer goed in orde maakt, die contacten en die agenda, en je zorgt er ook voor dat het één keer goed gesynchroniseerd is geweest met bijvoorbeeld Microsoft Outlook en je gaat daarna vervolgens in, of in Outlook of op je iPhone een contact wijzigen dan wordt het ook weer keurig gesynchroniseerd dus als het eenmaal synchroon loopt ...dan blijft het ook synchroon lopen. Maar je moet in het begin... ...en dat is even uh, tricky... ...moet je even goed kijken wat je doet. Maar als je dat één keer goed hebt geregeld... ...en je houdt het ook gewoon bij... ...dan heb je er geen omkijken meer naar. Je kunt daar wel wat over instellen. Ik heb hier even geen iTunes bij de hand. Uh, als je op je eigen iPhone staat... ...en je gaat tabben... ...dan heb je een infoblad... ...en een blad waar ik de naam altijd van vergeet. En... Ik dacht dat op dat infoblad, als je daar helemaal doortapt, dat je daar ook kunt aangeven hoe je contacten wil synchroniseren en hoe je je agenda wil synchroniseren. En die kun je ook gewoon op uitzetten daar. Ja, dat klopt. Dat kun je uitzetten en dan is het niet zoals met de muziek dan, dat de muziek van je iPhone wordt verwijderd. Maar uh, dan synchroniseert hij gewoon niet. Ik kan wel even kijken. Afspeellijst actieknop. Knop overzicht. Knop rondje niet aangekruist. Dat is een knop info. Knop abs, kurs, rondje niet aangekruist. ...knop toon, knop muziek, knop film, knop tv, pro, knop boeken, keuze rondje, knop foto's... ...contacten synchroniseren met aankruisvakje niet aangekruist. Agenda synchroniseren, alleen lezen. Agenda synchroniseren, alleen lezen. Uw agendas worden via de eten met uw iPhone gesynchroniseerd. Nou ja goed, alleen lezen. Uh, dit, dit gaat inderdaad denk ik te lang duren. Maar je In kunt dus inderdaad op, ook hiervoor kiezen. ...contacten synchroniseren met aankruis, vakje Als ik aankruis... akkoordknop, invoerveld alleen lezen, niet akkoordknop. Oh, ik krijg nu een scherm, dus ik ga hier gauw uit weg. Want ik heb dus inderdaad, wat ik net al zei, nog nooit gesynchroniseerd met deze Windows op mijn Mac. Dirk, wat jij zegt, klopt inderdaad. Je kunt dan wat, wat keuzes maken, maar niet zo idioot veel. Je kunt niet zeggen in welke richting er gesynchroniseerd wordt. Maar dat zei je net al, de, de, de PC is gewoon altijd de baas. Maar je kunt dus wel uitzetten dat je contacten en agendas wil synchroniseren. En dan blijft die informatie gewoon op je iPhone staan in tegenstelling tot de muziek die verdwijnt. Um, had ik nog een vraag, wat ik ook heel vaak zie in iTunes, is Bing. Wat betekent dat? Bing zul je niet meer zien aan iTunes. Dat is een, uh, een soort social media verhaal uh, waarbij je heen en weer kunt chatten. Als ik het, nee, dat heet ping trouwens. Ping is dat. Uh, dat is een social media verhaal en Bing, met een B, dat is de zoekmachine van Microsoft... Dus een tegenhanger van Google. Ja, pingen was vooral in bij mensen die zo'n... Uh, niet een Nokia telefoon, maar zo'n Blackberry hadden. Die, daar werd heel veel gepingt. Dus eigenlijk inderdaad gewoon chatten. Nog even over het gekke synchroniseren trouwens. Volgens mij als je de shift indrukt en je uh, iPhone aansluit... Dan synchroniseert hij sowieso niet. Dus dan gaat hij niet allerlei uh, ingewikkeldheden overhoop heisteren om uh, dingen door elkaar te gooien. Klopt, maar ik heb die net even expres niet genoemd omdat je soms te laat kan zijn of wat dan ook. En het is eigenlijk denk ik gewoon verstandiger om er minder opties uit te zetten. Dat ben ik zeker met je eens. En als je nou bijvoorbeeld gewoon de muziek aan laat staan en uh, je hebt een lijstje op een gegeven moment eens gemaakt op de iPhone... Um, ...en je hebt nog geen andere lijst op de PC gemaakt... ...zal die dan dat lijstje wat je ooit eens hebt gemaakt op de iPhone... ...zal die dat weggooien of laat die dat gewoon staan en kun je de nummers bijplaatsen? Oh, je kan niet zomaar een lijstje maken op de iPhone... ...behalve dan wanneer je uh, nummers koopt in de, in, uh, in de App Store of in de, de iTunes Store, hoe heet het ding. Dus uh, andere nummers behalve de gekochte nummers moeten altijd via iTunes naar je iPhone... Ja, en wat je daarnaast ook helemaal, echt helemaal nooit moet doen, is uh, een iPhone of een iDing synchroniseren met meerdere uh, PC's. Dat is echt de doodsteek voor uh, het hele systeem volgens mij. Uh, het kan wel, maar dan moet je allemaal hele ingewikkelde nummers in bestanden gaan veranderen met hexadecimale toestanden. Ik heb er al een artikel over gelezen dat je zat van, nou, als het zo ingewikkeld moet, dan doe ik het wel gewoon met één PC. Dat betekent dus ook dat je een behoorlijke backup moet organiseren van je iTunes bibliotheek. Want als je die kwijt bent, dan gaat hij ervan uit dat je dus gewoon geen muziek op die pc meer hebt staan. En wil die volgens mij ook gewoon de muziek van die iPhone afgooien. Omdat hij synchroon moet lopen met die pc. Ja, klopt helemaal. Dat is, dat is het, het, het, het trieste van die muziek synchroniseren en waarom ze daarvoor gekozen hebben. Eh, nou, ja, Misschien is dat wat jij al zegt, dat hele copyright en kopiëren eh, gedoe. Trouwens, eh, het is wel zo eh, dat als je bijvoorbeeld gekochte nummers die je op je iPhone hebt staan, kun je vrij makkelijk zonder te synchroniseren naar je, naar je computer halen. Eh, als je in het, eh, in het, eh, eh, het lijstje, het structuurlijstje... Naar je de naam van je iPhone gaat en je drukt dus op de contextmenu knop. Dan krijg je een menu een optie een menuoptie die uh, aankopen overzetten heet. En dan worden alle aankopen, zowel apps als muziek die je op je iPhone hebt gedaan, worden overgezet naar de mappen op je computer. En dan kun je er gewoon mee doen. Wat je wil doen aan iemand anders geven of op een andere pc kopiëren. Dus die mogelijkheid heb je nog wel. Maar als je nou bijvoorbeeld uh, zegt van ik heb een paar cd's meer. En ik heb bijvoorbeeld zoals nu in de lijst op de iPhone. Daar staan een paar podcasts dat ik zoiets heb van nou die mogen er van mij wel af. En daar zet ik uh, nieuwe nummers bij op. En ik maak bijvoorbeeld een mapje in de pc waar ik die iPhone nummers op zet. En uh, dat compileer ik dan uh, naar mijn iPhone, dat kan weer wel. Nou, het zal wel op mij liggen, maar ik kan niet helemaal volgen wat je bedoelt, want je hebt het over podcasts en nummers door elkaar. Uh, en, en muziek en een podcast, dat zijn voor de iPhone hele verschillende dingen. Nou, wat er dus gebeurde is bij mij, toen ik de eerste keer toen mijn iPhone pas had, had ik hem dus aan de uh, iTunes gehangen en toen wilde ik voor een vakantie gewoon even wat muziek erop zetten. Dan had ik op een gegeven moment uh, muziek gesynchroniseerd. Het was zelfs zo dat je bij uh, dat je twee lijstjes moest maken en ik had een map allerlei gemaakt. En ik kwam in iTunes in een uh, muzieklijstje te staan. En daar moest ik gewoon handmatig iedere nummer moest ik, uh, over gaan zetten van het ene en naar het andere mapje. En dan pas uh, kon ik hem synchroniseren naar de iPhone toe. Wat wel nou het geval dat er dus uh, bij uh, punt .mp3 bestanden ook... En zeg maar een, een podcast die ik ooit eens op de pc uh, heb gehaald. Dus uh, .mp3. Dat die dus ook in het lijstje uh, van de iPhone. Dus op de iPhone. dan haal ik op een gegeven moment een, uh, een nummer. Geweidelijk afspelen. En dan is het in één keer een podcast. Wat ik dus zeg van nou dat wil ik niet. Dus uh, zodoende. Dan moet je hem op je pc weggooien. En dan uh, opnieuw synchroniseren. Maar wat je ook kunt proberen Gunther is, uh, Tom heeft ooit een keer een heel uitgebreid verhaal in ik weet niet meer welke podcast, maar dat weet Tom nog wel anders dan wil hij dat vast wel even opzoeken, over juist dit onderwerp uh, gehouden. Dus ik denk als je die gewoon een keer doorneemt dat alle vragen wel ongeveer beantwoord zijn. Is dat akkoord wat jou betreft? Ik dacht daar ook net aan, want uh, je, je, moet, je, je moet die podcast uit je bibliotheek gooien. Hè. Je moet hem niet fysiek uh, uh, van de, de, later dan van je computer afhalen, maar je moet hem dus eerst in, in de lijst van, en dat is echt zoeken. Alhoewel je in iTunes dan moet kiezen in het, uh, uh, het lijstje voor podcasts, dan zul je hem dan ongetwijfeld zien staan. Dat hoop ik voor je, want anders heb je een probleem als je hem echt als muziek ...hebt ingevoerd in je bibliotheek... ...dan moet je in de hele lange muzieklijst op zoek gaan naar het mp3'tje... ...en dan weggooien. Dus het is nog niet zo makkelijk. Maar inderdaad, ik weet niet uit mijn hoofd... ...want we hebben wel meerdere keren aandacht besteed aan iTunes. Dus ik denk dat je het beste even op de site... ...op uh, uh, Blink Magazine kan gaan kijken... ...naar um, de lijst van... ...hier gaat ook nog een telefoon... ...de lijst van de podcasts met de behandelde... Uh, uh, items daarin. Ik moet even de telefoon oppakken, jongens. Dat is mooi, dan ga ik even Er zit een zoekveld op Blink Magazine en als je daar iTunes invult, krijg je een hele lijst met uh, podcasts waarin uh, het over iTunes gegaan is. Bij iedere podcast wordt er een lijstje gemaakt van alle onderwerpen, en daar kun je denk ik eigenlijk al je vragen wel beantwoord vinden. Nou, ja, dat is goed, uh, Dirk. Dan uh, ga ik dat dus even doornemen. Het enige waar ik, maar dat zal ik dan uh, door kennis laten doen, is die iOS uh, 5. Die ik er dus op wil hebben, want steeds meer appjes die ook uh, in uh, allerlei lijsten staan. Daar staat in van uh, alleen toegankelijk voor iOS 5 en hoger. Maar ik ben al een keertje naar de uh, Apple winkel geweest. En daar zeiden ze tegen mij van ja, er is wel ergens een, uh, uh, iets te vinden waar je speciale software uh, kan downloaden. Maar toen kwam ik in de winkel en toen was daar iets met het systeem zodat ze daar niet bij konden. Weet jij dat misschien? Want ik zou eigenlijk niet iOS 6 maar gewoon iOS 5 erop willen hebben dan. Omdat hij meer mogelijkheden heeft. Ja, ik kan me voorstellen dat je van iOS 6 niet echt heel gelukkig wordt. Uh, hoewel, ik gebruik het in praktijk, in praktijk zelf wel op een iPhone 4. En ik gebruik niet en wil ook niet gebruiken de mooie stem van Xander, de HQ-versie. En dan is iOS 6 wat mij betreft redelijk te doen, maar het draait niet zo mooi als dat iOS 5 dat doet. Uh, hoe krijg je iOS 5? Uh, als je daar geen haast mee hebt, dan... Schiet die maar even naar eask.bartimees.nl door. Want dan moet ik gewoon even wat internetzoekwerk gaan verrichten. Hoe dat precies moet. Maar het is, het is wel redelijk complex. En Apple ondersteunt dat zeker niet. Apple zegt gewoon heel simpel. De volgende update is iOS 6. En that's it. Of sterker nog 6.01 kun je heen updaten. Ik hoop dat dat voor jou acceptabel is. Dus even kijken. Hoe ver we nu zijn met de tijd? 16 uur 18? Ja. Is dat uh, akkoord Gunther dat je daar even een, een, een vraag voor hier als voor maakt? Dan duurt het wel even helaas voordat hij behandeld wordt. Dan hebben we wel tijd om het uit te zoeken. Ik kom er even tussen, Dirk. Um... Ik, ik ja, ik, ik zei het net al Gunther, het is een heel gedoe. En omdat hij natuurlijk uh, even technisch met een, een, een, een, een, een echte goede versie van vier erop zit, moet je heel erg moeilijk gaan doen met uh, uh, die verschillende modes van de iPhone. Je moet die, die blokken, die, hoe heet het zo weer, HS, SH, SH of zo blokken moet je hebben. Dus is het, het is, um, um, het is een, een hele gevaarlijke klus. Plus dat je alles van je iPhone weer kwijt bent. Dus je begint helemaal met een compleet, schone, nieuwe iPhone. Dus eh, hoe zegt men dat? Bezint eerder begint. Ja, nou doet hij het. het was even. Misschien zijn er meer mensen die het proberen. Dat probleem heb je overigens ook als je nu van 4 naar 6 uh, gaat. Hè. Want uh, uh, van 4 naar 5 hadden we allemaal dat we eerst moesten backuppen en vervolgens uh, de zaak terugzetten omdat uh, eigenlijk de hele iPhone opnieuw geformateerd en uh, opnieuw uh, uh, klaargemaakt werd. Dus, dus dat probleem zul je toch ooit één keer in je leven nog weer, uh, weer hebben. Nee, dat hoeft niet. Als jij gewoon update van 4 naar 6 of wat dan ook. Uh, of van 5 naar 6, maakt niet uit. Als jij een, een, een software update doet, dan neemt hij alles gewoon mee. Ook uh, nog van 4, want dat, dat hebben we ook gezien toen we van 4 naar 5 gingen. Toen moest het nog via uh, iTunes. En daar hadden we geen enkel probleem mee, tenminste, ik niet. Alles stond er weer keurig op. Dus ook alle apps. Nou, ik, wat ik hoor van de meeste mensen die het in de kenniskring gedaan hebben: die hadden inderdaad van dat er eerst backup maken van de iPhone. En dan vervolgens naar iOS 5 toe. Enzovoort. Maar ik zou dat toch sowieso niet alleen doen. Ik zou daar toch een uh, ziende kennis bij halen. En dat is een IT'er. Maar wel even zeker weten niet dat hij zegt van, uh, nou ja, iOS 5 staat erop. En dan staat in één keer iOS 6 erop. Want uh, downgrade dat schijnt helemaal niet te kunnen. Nee, ook dat is een ellende. Um, en dat, dat werkt Apple gewoon tegen. Dat is, heel, dat is heel simpel. Ze hebben zoiets van, joh, daar zijn we niet van. Je pakt maar de nieuwste versie en dat zit. Daar zijn ook alle veiligheidsrisico's die we weer gevonden hebben, zijn weer opgelost. En uh, werken met oudere versies vinden ze eigenlijk not done. Het zou wel eens zo kunnen zijn, denk ik, dat de veiligste keuze voor jou is, is updaten naar iOS 6.01. Of het gewoon laten bij iOS 4 tot er een iOS... ...update uitkomt waar de Xanderstem stem wel goed geregeld is. Oké, okay, heb je nog meer dingen wat updaten betreft? Anders gaan we verder naar het volgende onderwerp. En dat is dan de groupmail. Anders lopen we wel weer heel erg uit de tijd. Nou, ik denk dat ik dan eventjes voor het laatste kies... ...bijvoorbeeld eventjes wachten tot die inderdaad een andere iOS 6 uit is... En nou, misschien dat ze bij de App Store nog wat weten. Dat ze zeggen van goh, als je dat of dat doet, dan uh, gaat het wel. Maar anders uh, wacht ik er gewoon op. Nou, maar eventjes uh, geen uh, handige appjes. Ja, dat kan wij zijn. En uh, dat updaten gaat meestal wel goed. Hoewel ik zelf, toen ik van 5 naar 6 ging, gewoon keihard een fout kreeg. En een poosje heb moeten googlen voordat ik daar achter was wat daar aan de hand was. En toen ik het nog een keer probeerde met een andere kabel, dat was wat zij ook adviseerden, uh, toen ging het wel goed. Oké, okay, dit was weer een voorstuk uh, uh, iTunes en update uh, geschiedenis en rariteiten en ellende. Dat betekent dat we wat mij betreft nu doorgaan naar de Uh, groep e mail app tenzij iemand nog een andere vraag heeft die met het, het verhaal van iTunes van Tom te maken heeft. Ja, ik zelf nog even uh, in de aankondiging hadden we gezegd dat ik ook nog even naar de Mac-versie zou kijken, maar dat lijkt me qua tijd uh, uh, gewoon niet haalbaar en ik weet ook niet of er hier in de chat mensen zijn die überhaupt belangstelling hebben voor uh, OSX en alles wat ermee samenhangt. Dus dat slaan we nu gewoon over wat mij betreft. Oké, okay, dat kunnen we altijd nog een keer een, een apart deel van maken. Of een losse podcast of... Uh, als we dat prettig vinden. Of nodig. Dan gaan we wat mij betreft naar de... Hoela. Zo. Belangrijk is de groep e-mail ook niet. De groep e-mail uh, app. Er was laatst een vraag over in het forum. Had ik even naar gezocht. Hij kost 4 euro. En... Uh, dat is als je speciale dingen wil, is die dat wat mij betreft meer dan waard. En met speciale dingen bedoel ik bijvoorbeeld uh, bij ons in Utrecht zitten twee personen achter de receptie. En dat wisselt nog al. je weet nooit wie er wanneer zit. Dus dan zou je kunnen zeggen van goed, daar maak ik een groep van, die noem ik receptie Utrecht en dan zien ze het altijd allebei. Anders moet je alle mailtjes aan twee personen richten steeds en dat kost gewoon veel meer tijd. Een ander ding wat uh, de gewone mail app niet kan, is andere e-mails meesturen als attachment. En dat kan bij deze app ook. En je kunt hier uiteraard ook gewoon mail mee lezen. Deze werkt alleen met e accounts. En als je mail op meerdere dingen wil lezen, dus op een pc en op een iphone bijvoorbeeld, dan zou ik sowieso met een e account gaan werken. Want anders moet je mail aan allerlei, allerlei kanten steeds twee keer weggooien of drie keer weggooien al nagelang hoeveel apparaat je gebruikt. En dat is gewoon niet prettig. En ook vanwege de veiligheid en uh, het backup idee van mail, een IMAP-account, e staat een mail op de server. Mocht er wat gebeuren met een iPhone, je haalt je andere account of je haalt een andere phone en, uh, of een iPod of weet ik van wat. Je vult de accountgegevens in van de IMAP e en je mail is er weer. Dus van IMAP word je wat dat betreft een stuk blijer. En Gmail accounts en hotmail accounts en dat soort accounts en exchange accounts zijn allemaal IMAP. Het is een beetje een gedoe om een Gmail E-Map account op een uh, pc aan elkaar te, uh, voor elkaar te krijgen. En mocht daar belangstelling voor zijn, dan uh, schrijf dat gewoon naar uh, e uh, koppelteken als Dan wil ik de procedure wel een keer voordoen. Als je het kunstje één keer kent, is het niet moeilijk als je weet wat je waar, hoe moet invullen. En als je dat niet kent, dan zoek je, je helemaal maf. En zeker met Supernova, omdat hij daar af en toe wat verkeerde velden weer geeft. Oké. Het uh, startscherm van groupmail begint met settings. dat mail. A read mail, to email, group email, recipients, recipients dat zijn ontvangers. Don't use a template, don't Don't use a template oftewel wil je een uh, deel vast in mail gebruiken, dus je kunt ook een aantal te templates maken waar um, al een behoorlijk deel van bijvoorbeeld het onderwerp en of de mail is ingevuld. Attachments, and create, create message. Dus we hebben hier een aantal stappen die je kunt gebruiken voordat je je bericht gaat versturen. Settings. Nou, even in vogelvlucht de settings. Settings. Knop. Listmanager. Knop. De listmanager. Daar kun je uh, groepen aanmaken van mensen aan wie je tegelijk wil kunnen mailen. Welke mensen manager. De document manager kun je je documenten beheren die je als attachment kunt meesturen. Cloud services De cloud services manager, daar kun je allerlei FTP servers en andere cloud diensten invullen van waar je documenten kunt versturen als attachment. Dus die kan je dan downloaden van zo'n server en meesturen als attachment bij dit bericht. Een localist manager. Mail service. manager. Een lokhandelingmanager. Restoren. manager, dat Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. Restoren. 0,89 cent. Oh, dit zijn in-app aankopen vandaar dat ik was vergeten. Dus je kunt allerlei dingen erbij kopen om uh, drie of 5 Pers Alets Manager, schedule Je kunt dingetjes erbij kopen add ons voor de app om hem nog verder uit te breiden. Nou daar wou ik niet. Mail heen 18 gaan. Onder op op. Mail 18 uur op zes op. Nou moet ik even kijken of ik hier ook terug kan toevallig uitzien. Misschien bij done dat hij me dan settings, terugbrengt. Settings, known, knop. List manager, manager. Waaracht, waarachtig, hij brengt me terug. Manager, Mail service manager, knop. De mailservice manager, nou dat spreek ik voorzichtig. Dan kun je verschillende e-map accounts aanmaken op tekst. Wordt adres is schuifknop. Een woord adres is schuifknop. Een woord adres is schuifknop. Dat zijn de categorieën waar je uh, e-mailadressen in kunt verdelen. Video quality medium. Video quality medium en foto. Foto quality. Nou, dat is duidelijk. Foto's zien ze. Oh, Soort files die namen. Verschillende lektions Clear selections ask. Maar verder is er niet zo heel veel spannends in dit ding. Uh, als je een lijst zou willen maken van mensen die je wat wil kunnen sturen. In, Medium. Bijvoorbeeld, ik, ik doe dit uh, vragenuur altijd met Tom en Nens. Dus dan zou ik een groep vragenuur kunnen maken waar ik Tom en Nancy in zet. Zodat ik voortaan alleen maar naar die groep hoef te sturen. Informatie. Zet op settings. even kijken of dat... Informatie. Settings. Wonen, knop. Document manager, knop. En ja, waar is mijn listmanager gebleven? Pinkpotent. List Ja, daar is hij Ik doe hem dubbel tikken. Listmanager. Koptekst. Ik kreeg hem naar rechts. Wonen. Knop. AWD nieuwe list. Knop. Die iets receptiecht. AWD list. Knop. Add nieuw list. List. Consol. Knop. List. Woning. Grijs. List. Koptekst. Listname. Tekstveld. De lijstnaam, nou die kan ik dubbel tikken en daar vragen u ervan maken. Tekstveld, beweer bij, tekenen, Ik heb het keyboard dus dan gebruik ik het maar even. Vragen u, situatie. Ops. Nul no recipients. Recipients, koptekst. Hij heeft geen recipient, zegt hij. Gereden. Dan kies ik even voor. Recipins. Koptekst. ADD RC pins. Knop. Dan heb ik een add recipients. Potentie. Ik contact. Knop. Keyboard entry. Knop. What from CSV document. Knop. Cancel, Knop. Ik kan daar op een aantal manieren contacten toevoegen. Ik kan ze uit een spreadsheet halen. Een csv document een comma separated value document heet dat. Maar ook.. Van de lokale ik contact knop. Ik contacts. En dan kom ik. Ik recepieens. Kansel. Hier in een. Ik recipe Grijs. Knop, zet, knop. Zet al recepiees. Ton top, knop. Nou, stel ik knop. zet ton hier even in. Zoekveld. Beweeg mij. Tekenmodus. T. T op. Op m. M. m. m. Zoekveld. Beweeg bij tekenmodus. Tom create text cancel search Z-O-V-C-Dienst. Z-O-V, Z-O-V, v z o s a, S. E. F. G. S. Waar is? Oh. E. Don't use. hessels T-Hessels. T-Hessels. Dankjewel. T-Hessels. Dankjewel. Dankjewel. niet heel veel aan toevoegen. Hij staat nu op Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. ik, hem dubbeltik, dan kan ik hier al aangeven of die. Of die hem in de tool moet zetten of in de. CC Dus je kunt je kunt hier groepen maken. Waarbij je dus per persoon aan kunt geven in welke lijst je hem wil zetten. Sorry, in welke categorieën wil zetten in toe, in cc, in bcc, etc. Dus mensen die regelmatig aan veel andere schrijven, <coughs> en die in Outlook uh, ook een groep zouden gebruiken, die zouden aan deze app veel kunnen hebben als ze mail uitsluitend op hun iPhone schrijven. Ik ga hier even terug. Bezocht, beweegbaar, teken, cancel, knop. Zo niet, knop. zet, knop. En even kijken of ik hier echt no. nog uit... Kan. Cancel. List. ADD Recipients. Knop. Recipients. Nul Recipients. Vragen nu. Checklist. Koptekst. Knop. Ik geef hier een done. List. Manager. Koptekst. Nou, ik heb hier een receptie Utrecht. Ik ga even uit de instellingen. 90% batterie. wonen. Knop. Hoppa. Settings. Het, het ding heeft wel heel veel schermen. 16 List Knop. Hier moet ik Wonen. nog een dun hebben. Email. Ja, Settings. dan zit ik weer in het Go basisscherm. Nou, stel ik wil een, uh, een mail gaan schrijven aan receptie Utrecht. -mail. Email. Daar heb ik group email. Recipients, Recipients die doe ik, dubbeltikken. ik Recipients. Cancel. Dan kan ik hier weer recipients uh, uit de lijst pakken, maar ik heb hier ook een aantal tabbladen. Knop, contact, knop, toons, knop, geselecteerd, toons, één van drie. Oh, nu doe ik het fout. Netwerk, start, cancel, even knop. terug. Toon e-mail, reel e-mail, mail recipients, recipients, ik recipients, cancel, knop, ik recipients, koptekst, familie. Word. geselecteerd. Toont. Knop. In contact. List. Hier kan ik lists pakken. Geselecteerd List. Drie van drie. En Console, kan knop, ik nu knop, hierbovenin. WD. Knop, knop. Receptie. Utrecht. Twee recipients. Heb ik daar twee recipients. Dus die kan ik dan dubbeltikken. tikken. e Settings. e-mail. En die wordt dan in feite alvast klaargezet. En stel ik zou ook nog een ander mailtje willen meesturen. Nee, drop-email, 2-resi, Dan resi pinzen, confusie, aard en platen, Ga ik bij Attachments. Nee, attachment. oh, tik ik dubbel. Attagments, nee, attagments, kop-text. Daar kan ik weer vanuit allerlei plaatsen kiezen wat ik met attachments wil. Wooning, nee, knop, ADW Attachment, weglatingsteken, nog attachments. Ik heb geen Attachments, zegt hij. Nou, ik wil er eentje toevoegen. ADD Attachment, weglatingspotentie. ADD Attachment. Dan wil hij weten waar het weg moet komen. Correct Location. Pick location. Contact V-Cut. Record Audio. Knop. Pas content. Record Audio. Knop. Dus je kan ook een audioboodschap hier meesturen als Attachment. Pas de content. Knop. Wat. Woorden. Even Reduce. spellen wat hij daar zegt. Hoofdletter p A. S. T. E. Formeel is. Uh, pasteboard content. Ik denk dat hij dat van het clipboard afhaalt, dat hij daar... Wat zouden we dat noemen? Pick document. Knop. Pick document. Pick services. Pick mail. Knop. Nou, dat vind ik een leuke. Pick from mail. Mailbox. Inboxes. Context. In en dat wil ik van de imap map wil ik dat doen. Inbox. Mailbox. Terugknop. Inbox. console. Search on Inbox, Fekken Angela. Die. Nou, dat mailtje wil ik inbox. ze meesturen. Terugknop. Van Angela Fekken. Kansel, knop. Fekken Prandol, koptekst. Atach, grijs, knop. Atach en saven, grijs. Atach en nul, knop. Atach en nul, knop. Oh. Hoofdletter A, T, T, A, C, spatie. Hoofdletter, hoofdletter, hoofdletter L. Hoofd, hoofd, spatie, spatie. Hoofdletter letter 1. Ik doe het. Hoogste letter 1. Mooi. Hoogste letter 1. Rode Ik denk dat het, dat, dat attach-e-mail is. Even kijken wat hij nog meer vervult. Een soort knop, inbox. Kansel. Fekkend Brando. Angela. 10.44. Attragmens. Koptekst. Fekkend Brando. Fekkend Brando. Attragmens. Attragknop. Ja, die moet ik dubbel tikken en dan kan ik attach kiezen. Attachment kop tekst. Dan zit ik hier weer in het lijstje. Www. Attachment e-mail. Scroll. Afgekeken. Abbreking. Muispunt. En knop. En kies ik hier voor dan. Toe e settings. Knop. De laatste stap die je hier dus doet is. Nu kom ik weer in het basisscherm. Create attachment selection. Knop. Ik kan daar alle attachments ook weer weggooien. Create message. Knop. En create message. Create message. Als ik nu ga kijken wat er op het scherm staat, heb ik een annuleerknop. FWD, instructie iPhone voor mij, koptekst. Instructie iPhone voor mij. Stuur, knop. De stuurknop. die appartimeus, en nog één tekstveld. En dat zijn de twee dames bij ons op de receptie Utrecht. slash van. Nou, daar staat niemand bij. Dat ben ik. Onderwerp, FWD, instructie iPhone voor mij. Dat is het automatisch ingevulde onderwerp. Oh, ik had hem nu geforward. Ik dacht dat ik er een attachment van gemaakt had. Dat heb ik niet goed lopen opletten. Maar op deze manier kun je dus... Um, met allerlei templates... en toch wel echt heel erg ingewikkelde maildingen doen. Die kosten wel iets meer tijd... dan gewoon snel even een mailtje schrijven... in je mailclient die je normaal gebruikt bij... Het versturen van mail. Maar hij kan wel heel veel meer. Ik wil even nog iets anders um, laten zien wat mij opviel bij mail. Ik wist niet dat dat kon. Um, volgens mij was het zo dat als je in de mail aan het zoeken bent. Dat je kunt zoeken op van, op naar, op onderwerp en op alles. Als je op alles zoekt dan lijkt hij ook in de tekst van de mail te zoeken. Dat zou een update kunnen zijn vanaf 6.0 of hoger, dat weet ik niet. Maar ik dacht dat hij dus met alles alleen maar naam, onderwerp en van doorzocht, maar hij doorzoekt daar nou, gewoon mail. Ik probeerde dat bij dit appje, zo van nou misschien kun je ook wel in de mailbody zoeken en dat kon die. Ik je van nou misschien kan de gewone mail app dat ook wel en ja, die kon dat ook. Oké, okay, ik geef hem even vrij voor, uh, het ging me even om een indruk te geven van wat je kunt met een complexer mailprogramma. En zonder daar tot alle details en hoeken en gaten op in te gaan? Dat kan ook best een keer, maar dan ben je een ja dan ben je wel zeven uur bezig volgens mij Bruno. Ik geef de mic vrij voor vragen. Ja, want Bruno had meteen natuurlijk weer even een interessante vraag. Is het zo dat je uh, ook in deze app handmatig alle mailaccounts weer moet invoegen? Of kun je ze ook overnemen zoals ze al in de e-mail uh, applicatie voorkomen? Nee, dat laatste is niet zo, dus je moet ze handmatig invullen. En dat ligt niet aan de apps, dat ligt aan de policy van Apple. Uh, programma's mogen wel exporteren naar andere programma's. En je mag niet zomaar importeren van andere programma's. Ieder programma dat speelt in een eigen plekje, dat noemen ze een sandbox mode. Dus ieder programma heeft zijn eigen hok. En daarbinnen mag hij doen wat hij wil... En er zijn wat uitzonderingen gemaakt voor privacy dingen. Uh, bijvoorbeeld programma's kunnen toestemming vragen om je kalender te gebruiken. Of je agenda of je herinneringen volgens mij. Maar ik dacht niet dat e-mailaccounts daarbij hoorden. Dus dat e mailaccountverhaal verhaal uh, stelt Apple gewoon niet ter beschikking. Dat is jammer, want ik... Ja, dan moet ik even kijken hoe dat dan ook weer precies op mijn iPhone zit. Ik heb namelijk ook een uh, e-mail account van mijn werkgever. En uh, dat is nogal zwaar beveiligd zoals je zult begrijpen. En uh, dat uh, leek mij juist wel aardig om dan ook via dat programma uh, e-mails te maken. Die ook netjes ondertekend worden zoals dat uh, geacht wordt te gebeuren uh, vanuit de policy. En daar leek het mij dus heel handig voor, maar dan kan ik waarschijnlijk dat e-mailaccount daar niet benaderen vanuit dat programma. Want dat is uh, ja hoe dat precies ook weer werkte, dat zou ik op moeten zoeken. Maar dat is van IBM allemaal en dat is allemaal heel ingewikkeld en heel beveiligd. Met allerlei speciale procedures. Maar dat uh, beantwoordt mijn vraag in ieder geval wel. Um, ja, je kunt hier zeker een handtekening bij maken en ik denk ook dat je dat. Uh werkgeversaccount hier wel in kunt krijgen. Want je hebt dezelfde velden als bij de gewone e-mail. Wat je ook kunt doen, uh, schijnbaar vinden heel veel mensen het gewoon leuk dat er onder hun mail staat van uh, dit is geschreven op mijn iPad of iPhone. Ik ben daar zelf niet zo van, moet ik zeggen. Ik heb precies van, het gaat niemand wat aan waar ik mijn mail op schrijf. Um, je kunt bij instellingen, e-mail, agenda en Kalender, dat zinnetje veranderen. Dus dan kun je ook daar een andere handtekening uh, onder zetten. Wat ik uh, daaronder heb staan van uh, Groet Dirk van der Velden, uh, ik werk wat is dat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en dan in grote letters niet op woensdag en niet in het weekend. Dat uh, heb ik dus in, bij de gewoon instellingen e-mail, kalender en agenda neergezet. Dus daar mogen ook meer regels staan. Daar kun je van alles. Of je kunt een tekstje maken in uh, ...een notitie of in, uh, in pages en dat kun je goed knippen en plakken naar dat instellingsblokje toe. Oké, okay, zijn er nog andere vragen over e-mail of over group account of over group mail of anderszins? Nou, dat, uh, wat je zegt over die handtekening, dat trucje kende ik natuurlijk ook wel... ...maar het probleem daarmee is dat je dat niet eens per account in kunt stellen. Was dat nou nog maar zo, dan kon ik bij mijn werkgeversaccount gewoon uh, een... Uh, ...tenminste, ik, ik dacht dat dat altijd overal hetzelfde werd of... Is het zo dat hij standaard overneemt en dat jij het per account kunt veranderen? Dat heb ik eigenlijk nog nooit expliciet geprobeerd. Misschien kan je daar iets over zeggen. Nee, volgens mij kan het ook maar inderdaad eenmalig. Daar heb je wel gelijk in en dat wil je natuurlijk ook niet onder al je mail hebben. Nou, dat zou met dit mailding prima kunnen. Je kunt daar zo'n mailtemplate aanmaken. En daar kan zo'n handtekening keurig in staan. Nog meer? Nou, want dan nog even één vraagje. Ik kan er ook behalve groep e-mail ook gewoon aan een persoon mee mailen. Want als dat niet kan, dan uh, houdt het natuurlijk toch op. Dan moet ik van iedere persoon weer een groepje gaan maken. Nee, dat hoeft gelukkig niet. Je kunt ook als je, zonder die, de voorstappen door te lopen van um, een groep maken of een groep zoeken en een tekst mee zoeken. Je kunt ook direct een klap geven op Create Mail. En dan heb je de gewone mail uh, app waar je gewoon mensen in kunt vullen en uit het lijstje kunt kiezen, et cetera. Dus die kan er gelukkig ook mee. Maar dan kun je weer niet met die templates werken waarschijnlijk. Ja zeker wel. Je kunt ook zeggen van oké, okay, ik kies een template uh, werkgever. En dan zeg ik create mail. En dan krijg je gewoon een, um, een aanveld en een voeg toe uit adresboek. Dus dan heb je de hele gewone mail met een deel van de template. Wat je al, of nee, met niet nee. Dan heb je een gewone mail met het template al ingevuld wat je bij de template gekozen hebt. Dus je kunt of een groep. Of attachments of een template. Maar je mag het ook alle drie doen. Dus je mag ook uh, een groep kiezen. Waar je attachments aan stuurt. En een template. En dan zeg je create mail. Je mag ook zeggen ik kies alleen een template. En zeg create mail. En dan moet je dus de e-mailadres of handmatig invullen. Of ze uit het lijstje pikken. Dus als ik uh, dan zeg uh, BRU. Dan komt er in het lijstje als ik jouw e-mailadres heb in mijn contactboek. Contactlijst, komt daar gewoon Bruno Berkhout bij te staan? Nee, helemaal duidelijk, Dirk. Uh, uh, dan zou daar alles mee kunnen wat ik wil. Want dan uh, heb je gewoon de flexibiliteit om in feite een templatepagina te gebruiken. Met, een, uh, uh, met met name een goede handtekening eronder die, uh, die dan uh, handig is. En uh, je kan ook gewoon een frivol uh, handtekening uh, maken zo van groeten Bruno en uh, niet van uh, met vriendelijke groeten Bruno Berkhout. Dat ik er nu onder heb staan. En, uh, nou ja, dat is handig. Dat, uh, oké. Okay, uh, volgende onderwerp, wellicht. Um, nou, misschien. Ik kan me best voorstellen dat je. Ook onder e-mails lijkt me dat uh, zeker uh, heel makkelijk. En uh, kun je dan bijvoorbeeld zoals leesbevestiging sturen. wat je op de gewone uh, computer kan. Kan je dat ook als je een mailtje stuurt met de iPhone? Pompele, pompele, Nee, voor zover ik weet kan dat niet. Maar ik heb er wel eens iets over gezien. Ehm. Um... Nee, volgens mij kan dat niet. Ik denk even of ik nog kan bedenken wat ik daarover gezien heb, maar dat kan ik niet meer bedenken. Het zal waarschijnlijk met het feit te maken hebben dat het vrijdagmiddag is en dat mijn hersens de hele week afgebruld zijn. Uh, en eigenlijk ook sowieso niet zo goed kunnen denken. Nee, ik, uh, ik weet het even niet Gunther, maar volgens mij uh, kan het zeker niet standaard. Maar ik heb er iets over gelezen. Dat uh, wil ik wel een keer voor je opzoeken. Uh, schiet ook die maar even door naar I-Ask e en dan kom ik daarop terug werk. Uh, dan even een punt van orde. Het is uh, tien voor vijf. En uh, ik had al vanmiddag toen ik jou uh, een mail las, zoiets van, oei, dat is wel heel erg veel. Dus we moeten ons even afvragen wat wij nu gaan doen. Of je nog verder gaat met de rest van de apps, of dat we die helaas doorschuiven naar het nieuwe jaar. Want ik neem aan dat jij ook nog naar huis wil. Ik ben al thuis. Ik wil uh, even kort kijken naar uh, WhatsApp. Dat uh, hoeft niet echt heel lang te duren. En dan nog even wat dingen die we uh, in de chat hebben. En dan zijn we denk ik rond vijf er klaar. Is dat voor jou betreft akkoord Tom? Ja, ik wil zelf liever niet langer dan vijf uur. Want ik heb nog behoorlijk veel te doen vanavond. Dus dan uh, wil ik er echt tussenuit kunnen. Oké, okay, ga ik nu gauw verder met What WhatsApp. Daar heb ik hem. WhatsApp, recent, knop, 1 van 3. Dit spel je overigens. Geselecteerd. Wat van Tot 3 van 5. Mijn rotor zegt niks. Hij draait wel, maar zegt niks. Zo. Spreeksnelheid. Kopregels, woorden. tekens. W, A. Anton. Peter, Hoofdletter zet. W-A-P-P-Wap zap. Z-A-P. PP. Um, Start Stooters op recent. Knop. 1 van drie. Ik heb een aantal knoppen bovenin staan. Recent. Geselecteerd. Uitgelicht. Knop. Uitgelicht. Feenigd. Populair. Populair. Knop. Op schattige stottergebeden zijn superzwemmers. Vandaag favorieten. Top. Een van vijf. En een aantal tabbladen. Favorieten. Dus je kunt een filmpje favoriet maken. Vrienden. Top. Twee van vijf. Vrienden, waar je kunt kijken wat je vrienden doen. Geselecteerd. Kijken. Wapsop. Daar heb ik de website, Een zoektip waar ik kan zoeken op van alles en nog wat. Instellingen, top, en een instellingen tab waar ik wel even door, door wil lopen. Top, vijf van vijf. TV, kop de tv, daar kun je hem koppelen aan een Apple TV of aan een, um, een gewone tv via WhatsApp.tv. Verbindt tv, social, kop Verbindt met over WhatsApp, help in voorwaarden en privacy Copyright. stuur feedback nou daar staan de gewone dingen in de help en uitleg zou leuk zijn maar dat zijn twee plaatjes dus daar heb je <coughs> niet veel aan het lijkt een beetje op een uitzending gemist app er zitten ook wat dingen van RTL 5 en 6 in heb ik gezien wat ik er leuk aan vond Favorieten. dan moet ik Top even kijken vrienden. Top. Top. Drie van vijf. was dat dit tabblad Opmerkelijk schattige baby-sensu. wie sexy is sexy. Nieuws binnenland 4 de aanhouding in zaak grensrechten Vandaag 15.23. De politie heeft een vierde jongen aangehouden. Dus hij, van... Kijkt, van... Zo... hij kijkt ook in, uh, op nu.nl naar filmpjes. Bij Telegraaf kijkt hij naar filmpjes. Dus op nieuwsbronnen. En als je -zoeken. naar zoeken gaat, dan heb je ook een hele leuke berg categorieën. categorieën dus dan kun je daar kiezen tussen categorieën en zoeken. Knop. Trending. Nieuws en weer. Sport. Opmerkelijk. Films. Series. Muziek en concerten. Technologie. Nou, die ga ik in dus dubbeltikken. Technologie. Zoeken. Terugknop. Technologie. Knop. Total Tot total jant. Ik sta op x verticale lijn tot. Onne innovatie. DHD en die Pocket Projector ad alexander en eldo eiro in knoont die verticale lijn internet exp zoutmanka radio arbet mini kardas installing a 2010 vwcc zapp pavel victoria Jacob dan... en elbemdjur Not... jonge vier lakers in brospie minu 36 toesteden in 60 Symbols ski-satellites, vroon -ski 3 december 2012 de bijzonder een hobby van Tiri legaal het opsporen van satellieten het opsporen van spy satellieten Ik... de wereld draait door de wereld draait door dinsdag 27 november 2012, 19:30 20, gisteren 19:30 met die professor Walter Remis voor de 3 keer bij WWW over de wonderen wereld van de natuurkunde nou als die bijvoorbeeld is dubbeltik de wereld de wereld draait door de wereld draait door dinsdag 27 no. de wereld draait door de wereld no. bezig moet hij dat gaan afspelen volgens mij? Ja, daar komt hij aan denk ik. Terug. Terugknop. De wereld draait door de wereldknop. Fuck. Koppeling. Uitzending gemist. Kopie. tekstveld. Zoek. Knop. Kom. Koppeling. Nederland 1, 2 en 3. Koppeling. Zak voor kinderen van 6, 12, Koppeling voor gisteren. 19, 30. Met die professor wel. De weg op. Gisteren. 1930, de type De wereld draait door. Ja, waarom ga je? De wereld draait door dinsdag 27. Gisteren. Nee, gisteren. 1930, de type door auto weer is voor terug. Terugknop. De wereld draait door de wereld draait knop. Kom op, koppeling TV. Radio. Even kijken waarom dit. Je... dan niet even voor mij. Tekstveld. Zoek. Knop. Ik hoop. Om. Koppeling. Nee, zak voor kinderen. Zappeling. Kom Koppeling. Hij komt nu op maar... koppeling, koppeling, koppeling, Koppeling, programma's AZ, de wereld draait door, kopniveau in. koppeling, dinsdag 27, de wereld draait, de wereld draait door, kopniveau in. koppeling. De jij de koppeling die ik zocht? Terug, terug, de wereld draait door de wereld, knop. Terug, de wereld draait door, koptrekst. Terug, knop, laatste aflevering. De wereld draait door de 6 december 2012. De wereld draait door zondag 19.30. De wereld draait door 2 december 2012. Compilatie De wereld draait door de wereld draait door dinsdag 27 november. Terug. Terug Nou hij wil nu gewoon even niet afspelen. Ik weet niet waarom niet. De uitzending gemist. Kom niveau 1. niet. Hij wil hem alleen maar doorspelen in de uitzending gemist. Um, Nee, ik weet niet waarom hij dit even niet wil gaan doen. Twee van drie streepjes, 16 uur 57. Gezien de tijd dan wil ik er niet nu uh, heel veel meer aandacht aan besteden. Ik denk dat het wijs is om die dan toch maar even mee te nemen naar de volgende keer. Tenzij iemand daar in drie minuten iets heel uh, perfects over kan gaan zeggen. Um, dit lukte nu even niet zoals ik dat uh, vanmorgen voorbereid had. Excuus. Ik wou, uh, Dirk, ik wou trouwens ook eventjes uh, uh, opmerken, iets heel anders misschien, dat uh, het batterijprobleem wat ik had opgelost is. En volgens de Apple winkel zeiden ze tegen mij van als je uh, docking stations of wat dan ook bij de mediamarkt haalt, die niet officieel van Apple zijn, dan kan dat op een gegeven moment storing gaan uh, veroorzaken met batterij of met andere dingen. Dus ook hierin is Apple weer dat ze zeggen hun eigen kabeltjes en alles uh, gebruiken. Oké, okay, dat is hartstikke mooi, maar het ging nu over WhatsApp. Um, Debbie, ben jij hier ook nog? Of het, ik zag jou vanmiddag aan het begin wel. Wat ben je er nu nog of is Debbie weg? Ik ben er wel, maar mijn geluid is volgens mij niet goed. Mijn hey, geluid is nu prima, Debbie? Ja, nee, ik zit nu met een ander iets, want mijn iPhone is leeg. Dus ik kan het ook niet demonstreren. He, dat ik nam nou aan dat jij het ging doen, uh, Debbie. Dus ik heb, me ook, uh, ik heb bewust gewacht dat hij bijna leeg was, voor ik hem weer ga opladen. Dus uh, nee, dat wordt hem ook niet. Hij is uh, nu hier. Maar het, het moet wel werken hoor. He, dus ik, ja, ik, uh, ik was net even afgegaan hoe jij ermee bezig was. Dus ik kan niet zeggen wat je precies fout heeft. Maar ik heb gisteren een aantal dingen afgeluisterd en gekeken. Dus het, het, uh, Je was wel op de goede weg. Maar op het einde heb ik je niet gevolgd. Dus ik weet niet uh, of het daar iets mis ging. Maar je moet wel, trouwens misschien wel goed om te vermelden. Als je de eerste keer in de app bent en je wil iets afspelen. Gaat die vragen of jij uh, cookies accepteert. En die moet je wel accepteren die vraag. Want anders... Uh, en dat was bij mij even een geprutst met heen en weer vegen en over het scherm tasten om dat akkoordknopje te vinden. Dus als mensen ermee aan de slag gaan deze week, uh, hou daar even rekening mee. Nou hier uh, heb ik. Maar dat van cookies accepteren, dat is toch altijd, dat is bij uitzendingen gemist en RTL gemist, ook zo. Anders kun je ook niks afspelen. Ja klopt. Maar die dingen zijn gewoon wat lastig verborgen vaak op, uh, op dit soort appjes. Het is heel vervelend, maar dat hele koekje gedoe. Ja, ik, wat Gunther zegt, je moet ze of accepteren of, die app niet, of je kunt de app niet gebruiken, dus je hebt niet zoveel keus daarin. Ik uh, ga hier nog wat op terugkomen, het is jammer dat dat even moet duren. Uh, ik dacht dat Astrid net al wat wilde roepen, of had ik me vergist als? Nee hoor, hier lukt het wel, ik krijg een, een prachtige video en ik heb niks cookies. Nee, ik snap dus ook niet waarom hij het nou niet wil doen. Dat zal een demonstratie effect wel zijn. Ehm... Uh, want ik heb er vanmorgen ook in dat video's mee zitten kijken. En het leuke is dus, je kunt gewoon uit categorieën kiezen en je kunt er naar zoeken. Hij zoekt op YouTube, hij zoekt op echt van alles en nog wat. Dus hij biedt wel degelijk meer dan uitzending gemist. Ik denk als jij gewoon gestructureerd een bepaalde uitzending wil terugkijken, dan kan ik me voorstellen dat je de uitzending gemist app pakt. Maar wil je gewoon rondkijken op van alles en nog wat, dan zit hier echt gewoon veel meer in dan in uitzending gemist. Ja, ik wilde gisteren vanochtend even per seconde wijzer terugzien, want dat had ik gisteren gemist. En uh, toen had ik op zoek geklikt en per seconde wijzer ingetipt en dat kon hij toen niet vinden. Dus dat, hoe dat nou precies werkt, weet ik ook niet, want dat heb ik toen op uh, gemist gedaan. Ja, wat je soms ook, ook wel hebt, niet alles staat erop. En um, of ze dat als één naam schrijven per seconde wijzer of met spaties, dat weet je natuurlijk ook altijd niet. En bij gemist pak je maar uit een lijstje, dus dan... Uh, maakt het niet uit hoe die geschreven wordt. En soms zijn dingen misschien hoofdlettergevoelig, zodat dus de P, de S en de W allemaal een hoofdletter zijn, dat weet je ook nooit. Dus ik kan me wel voorstellen dat je af en toe dingen niet kunt zoeken en daar terugrijdt naar uitzending gemist. Zou het ook niet, uh, dat zou wel handig zijn, uh, zoekt hij ook niet op gewoon een deel, als je seconden intuiet, ik maar wat, dat hij dan uh, de meest recente dingen waar hij dat in kan vinden uh, toont? Of moet je echt exact intikken wat je zoekt? Bij je gemist kun je gewoon met per beginnen. En als hij dan niet, niet vindt, dan kiep, kiep je een spatie erin en dan zet je een seconde. Maar hier was het uh, gewoon, uh, ik heb gewoon per, uh, net als bij uitzending gemist, per spatie, seconde, spatie wijzer. En uh, dat zag hij niet. Dus ja, waarom weet ik niet, maar dat kon hij even niet vinden. Ik gebruik in gemisten ook nog wel eens die... Uh... Uh, ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat heet. Dat je dus een hele lijst met titels krijgt. Dus niet het zoekveld, maar gewoon zo'n uh, zo hele lijst. En dan uh, ga ik naar de P voor per seconde wijzen. Uh, kun je dat in... Um in uh, WAPS, uh, ZEP uh, ook? Of heb je daar geen lijsten? Ik heb het nog niet gezien, je lijsten. Ik weet wel, dit, heb je ook nog, toen je per seconde wijze hebt ingedrukt rechts naar de spatie waar ik op zoek, of zo'n dergelijk knopje gedrukt. Want dat uh, gisteren ging ik ook niet zoeken. En dan moest ik wel eerst daarop drukken voor ik resultaten kon zien. Nou ja, hij zei steeds lege lijst. Dus ja, als ik dat zie, dan denk ik van nou, dat heeft het rest misschien ook niet zoveel zin meer. Maar dan kan ik dat wel eens proberen hoor. Pakt WhatsApp ook uh, programma's van SBS6? Want RTL heeft bijvoorbeeld uh, RTL gemist en je hebt gemist van de publieke omroepen. Maar ik heb nog nooit ergens in de hele App Store uh, kunnen vinden SBS6 gemist. Weet iemand of dat bestaat? Of uh, kan ik nou gewoon in WhatsApp terecht? Op, uh, in, er is niet, nog steeds geen app voor SBS6. Maar deze app, WAPZEP, uh, schijnt volgens internet. Want ik heb vanmiddag een artikeltje gelezen over de app. staat dat hij ook programma's van SBS en RTL, uh, SBS6 en Net5 uh, in zijn bez-, bestand heeft. Dus die zou je ook moeten kunnen vinden. Misschien niet alles, maar wel een aantal. Oké, okay, nee, uh, en dat VATZ, Zapp, dat kun je gewoon vinden in de App Store? Of staat dat in die lijst van... Uh... Uh, ...van die uh, apps van Hugo, ik weet niet meer precies hoe die jongen heet, van Apwijzer. Daniel Hugo heet die man van Apwijzer. Nee, het staat er niet op Apwijzer, maar je kan hem gewoon in de app vinden onder WhatsApp. Dus W-A-P-P-Z-A-P, -P dus Willem Anton, Pieter Pieter, Zacharias Anton, Pieter Pieter. En dan uh, komt hij vanzelf naar boven. Oké, okay, dan wil ik nog heel kort even door naar uh, de rest... Als iemand nog wat spannends gevonden heeft op iPhone of iPad-gebied of iTunes eventueel... ...dan kun je ook allerlei spannende dingen vinden. Daar ben ik altijd erg benieuwd naar. En is er een week niks, dan is er een week niks. Dus zijn er nog mensen die leuke dingen hebben gevonden? Oh ja, leuk. Vond ik eigenlijk niet zo leuk. Ik had uh, wat m MVRA's gekocht. En uh, die, die had ik bij iemand anders op, de, op, op een USB-stickje gezet. Die wilde ze in zijn iPod zetten. Maar uh, die kreeg allemaal problemen, want uh, dan moest hij mijn uh, Apple ID hebben. En ik zei, ja, sorry, maar uh, er zit kennelijk dus een code in, die gekochte spullen zodat een ander dat niet op zijn iPod kan zetten. Dat wist ik niet. Dus dan moet ik hem met veef, moet ik ze omzetten. Dat doe ik. Maar dat is op geen punt. Maar dat moet je dus kennelijk wel doen dan. Ik had de controletoets al ingedrukt. Inderdaad, je moet ze even converteren naar een MP3. Of uh, naar iets anders. En dan is die code eraf. Dat klopt. Ja, Er zal natuurlijk wel eens een keer een muziekformaat komen. Wat gewoon gemaakt is voor gecodeerde muziek. En dan zal Apple neem ik aan voor in de rij staan. Om het daarin uh, uit te gaan leveren. Nou, dat is er in principe al natuurlijk. Hetzelfde wat ze met... Uh, ik ben even vergeten hoe dat ook alweer heet, uh, wat, wat ze ook al uh, in, in, bij boeken gebruiken. Zo'n zo digitale handtekening. Uh, maar blijkbaar uh, wordt die toch door Apple niet... Geen, een, geen, reden, uh, geen idee waarom ze dat niet zouden doen. Hoe heet die nou ook alweer? Nou, weet ik even niet. Jij bedoelt die, die IP-boeken waar je een, uh, een DRM voor nodig hebt? Precies, de DRM. Die heb je ook voor muziek. Ja, maar die zijn van e-boeken ook wel af te halen. Wat dat betreft is er nog geen, geen waterdicht systeem. En het is nu ook de vraag of het er ooit gaat komen, ja of nee. Ja, de thuisheffing die ze nu willen invoeren: dat je overal op alle mobiels betaalt, omdat je toch gaat downloaden. Nou, misschien is dat de optie. Ik heb echt geen idee. Oké, okay, ik heb nog heel weinig tijd voor de valreep. Want Tom wil echt weg om vijf uur. En uh, we zijn ook al met een hele lange sessie bezig. Tom had inderdaad gelijk met zijn oei oei toen hij het bericht las. Maar dan vind ik dit weer en dan vind ik dat weer. En dan vind ik het toch wel weer leuk. En dan kwam Wab weer voorbij. En ja, nou ja, goed. Vol zit hij altijd. Uh, zijn er nog korte dingen? Oké, okay, dan uh, wil ik wat mij betreft gaan afsluiten. Nogmaals, dit is de laatste vraaguur van dit jaar... En wij komen weer terug op, wat was het toch alweer? Vrijdag 11 januari zijn we er weer. Oké, okay, dan schuif ik ook weer aan op 11 januari. En dan ga ik jullie een uh, heel erg fijne feestdagen wensen. Het is wat vroeg, maar desalniettemin erg gemeend. En wat mij betreft, tot volgend jaar uh, weer met een heel jaar uh, vragenuur. Ja, wat mij betreft ook graag een heel jaar. <laughs> Wat mij betreft, ze ook. Hele goede feestdagen en maken wat moois van. En in 11 januari hebben we uh, Raymond Jansen uitgenodigd om iets te komen vertellen over het Sonos audiosysteem. En natuurlijk wat je daarmee met je iPhone allemaal kunt doen. Ik ben zelf heel benieuwd. Mensen allemaal uh, uh, nog een heel goed weekend en tot volgend jaar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 Movement